Het is vandaag donderdag 18 juli 2013, en dit is de vijfde uitzending alweer van Indigo Revolution Radio, net niet live. En misschien hebben jullie het al gehoord, het is eigenlijk een nieuw begin van onze reeks. We hebben een nieuwe microfoon. Een hergeboorte is het. Een hergeboorte, kun je het noemen. Beslist. We hebben een nieuwe microfoon, een nieuwe intro en een aangepaste formule. Nou zou het fantastisch zijn geweest als we deze microfoon natuurlijk hadden gekregen van een enthousiaste luisteraar die zei nou, jullie verdienen veel meer, veel meer veel meer. Maar nee, we hebben ons eigen portemonnee moeten trekken. Er uh, zijn er nou nog vier, als dat er al bijna waren. Ja. Maar alles voor de luisteraars, alles voor jullie. Alles om uh, nieuws naar buiten te brengen, zou ik maar zeggen. Iemand ja, doen. Nou, en uh, uh, ik had op het forum, het Indigo Revolution uh, Forum, dan had ik de vraag gesteld dat mensen misschien zelf wat uh, onderwerpen aan zouden kunnen dragen waar ze, die ze behandeld zouden willen zien. Mm -hmm. Nou, dat was een overweldigende stroom van reacties. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker van wel één. Hey, ja, nou, dat is toch hartelijk. Dat is van Mirjam. Mirjam stelde voor om, uh, om misschien eens over koningshuizen uh, te vertellen. Altijd gezegd. Nou zijn wij, wij, wij samen niet, misschien zijn we niet bekend als de allergrootste fans van de gemiddelde royal nee, family. Ja, nou, dat was zo hoor, dat ik sinds Philippi er zit. Jij bent wat moragistische geworden ik, ik, Ja, ik sta nog net niet met de oranje placht maar prins Pils. Nee, maar ik had laatst ook ik, ik jou. Uh, ja, ik deed dat ik jou... Had jij laatst een oranje petje op op straat? Ik heb zelfs wel als je hier de wasmand gaan kijken, een oranje shirtje aan wat van mij. Waarom ik? Nou ja. Nou, eh, eh, Mirjam die vroeger en ik dacht, ach, als er één uit één iemand de moeite heeft genomen om daar een reactie op te geven, dan moeten we daar misschien wel even meegaan. Ja, dat lijkt me wel Wat is er een beetje de Koningshuizen aan de hand? de koningshuis in Nederland, daar hebben we op het moment weer Willem, Willem-Alexander. Willem-Pie. willem maar Melle is wel een beetje uitgemoet. Ben toch geen nummer? Willem, Willem, Willem, Willem, ze lachen altijd. Uh, dat vind ik wel een beetje uitgekoud. Daar hebben alle Nederlandse cabaretiers zijn al overheen geweest. En... Ja, dat weet iedereen wel. Willem zit al zo lang. Beatrix is zo uh, februari 2013. Daar wil ik het niet meer over hebben. Nee. Ik, uh, ik wou het eerst even hebben over, over het Engelse koningshuis. Ja, dat zijn toch wel de opper... Uh, dat zijn de opper, de opper, de opper, de opper uh, lizards. Ja. <laughs> nou, er wordt bij een nieuw, uh, nieuw salamannetje geboren. Er is een uh, nieuwe in aantocht. Van de uh, Nee, nee. Zelf is nou daadwerkelijk, althans... Leeft hij nog? Ja, dus... Hoe is hij opgezet? Ruim in de 90 en nog steeds alleen en kikker. Ik heb er al honderd tot. Uh, nee, nee. nee, nee. Ik heb straks zelfs nog uh, footage van haar. we daar daar maar nog even horen. Ze is nog uh, opgewerkt in Kwik? Hmm. Ze heeft wel zin in het leven, dat kun je stellen. Maar, uh, maar haar kleindochter, uh, aangetrouwde kleindochter Kate, die is getrouwd met die, uh, die, rare... die, die, die oudste, William, van, van, van Charles, van die hmm. ooitjes, die jongeren man. En uh, die is nou zwanger en die staat op het moment van poppen. Die, uh, die kan nou echt ieder moment. De baby ja, ik weet, ik weet niet hoe de behagen deze gaat, maar. maar, maar eieren toch? Ja, ik denk dat ze echt de broeder en zo hoor. Ze moeten haast eieren. Zo hoor altijd. Ja, ik weet natuurlijk niet of Kate het is. Dat weet ik niet. Nee, maar als William de vader is, dan is het gewoon met kleine, kleine, kleine dinootjes. <laughs> en uh, uh, dat is natuurlijk heel, heel leuk, een hele heugelijke gebeurtenis. En ze hebben dus ook aan, aan, aan Elizabeth zelf, het grote monster, hebben ze gevraagd wat ze ervan vond. Nou, mm -hmm. uh, draai het kipje maar even, want ze was echt ze, ja, ze was enthousiast. Ze is echt, echt, echt een overgrootmoeder. Dus die ja. Wow, Woo. Yes, actually, uh, the queen today <laughs> Ja, eigenlijk, de kweet was gevraagd door een heel reporter. Een reporter? Kijk eens. Nee, laat maar eens aan, ze <laughs> ...daar gehaald de nieuwslezer heeft dat gezegd. Heeft. Oh, the Is die scraps stem is from van... the Now, if you She whether or not she whether she or for a great and she said she didn't mind one but she said she hoped it was soon because she is going on vacation next week. I think is toch een hartelijke hartelijke algemeen. Ja, en ondertussen interesseerde het er rol eigenlijk zozeer, want nou kan je dat ook wel opvatten natuurlijk. ze nieuw Ze zag er bijzonder kwek uit. Hebben ze een nieuwe klant? Ze leek geen jaar ouder als 85. Terwijl ze was toch al 95 is geloof ik of zoiets. Ja. Maar ik vond het vooral, en het eerste kun je nog kun je positief opvatten. Dan kun je zeggen van, uh, what do you want a boy or a girl? En dan zegt ze, <laughs> well I don't mind. Dat is nog lief. Dat is ja. van, oh maar maakt mij niet uit wat het maar wordt. Maar daarna die kleine vinyl toevoeging. Flijne toevoegen die ze er aan toevoegen, bijbrengen. dat ze zegt van. Uh, But I hope it's getting born soon, because I'm gonna go on holiday. Want <laughs> ja. ze wil het niet, 95 uh, jaar oud of niet, maar, maar, maar vakantie. we gaan ga alleen in Nederland. Ik weet niet meer die Engelsen toe gaan. Wel zo wel zo'n een raar zijn. Ik weet niet of ze hier op aarde blijven. Waarschijnlijk gaan ze wel in een ma maand. Ik denk we dat ze ergens zijn. Ja, zo. Ja. Dus, uh... Maar goed, dan, dan, ja, voor de rest, ik ben geïnteresseerd in Engelse koninghuizen, maar. We... Geen Engelse hè Maar toch leuk klikken. Dit was een aardige clip, je bent het aan het zoeken. Hij ons een luisteraars. Ja. En toen dacht ik: één clip is ook wel een clip, dus het ging over Koningshuizen. Dat wilde ik meer aan het hebben. Ja. En dan waren nog wel onze zuidenbuurtjes? Ja, die waren aardig. Philippe. philip. Albert, dat is de oude koning. En die, die, die, die had van Beatrix gezien dat je, dat je als koning ook af kon treden. En dat, dat, dat leek hem wel wat. Was hij ook oud? Nou, hij is lang niet zo oud. Hij is gewoon ergens in de 70. Ja, hij was oud. Maar hij ziet er nog fit uit vergeleken met Beatrix, moet ik zeggen. Maar hij komt allemaal niet meer aan. Lichaam waarschijnlijk die ziek te zijn, dat houden we het de goede. Hoe en... komen we nou eigenlijk aan een koning? Die is op de troon gezet nadat ze afgesplitst zijn in Nederland, 18 zoveel, ze dus een paar jaar een koningshuis geweest. Toen heeft België een eigen koningshuis opgericht. Zelf? Zelf, zo'n beetje voor mij. <laughs> ja, uit, waarschijnlijk uit de uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit de rijke mensen. En er was eigenlijk maar één eis, is er nog steeds staat het in de officiële grondwet van België: dat er maar één eis is waar je aan moet voldoen om koning te worden, voor de rest is iedere boer een je mag onder geen bedenken ook maar in de verste vette familie zijn van het van Marijn. Ja, dat, <laughs> dat wordt dat wel lastig. Je zou allemaal... Ja, allemaal familie gaan met Ja, maar, maar, maar een paar namen nou gewoon ah, niet. Maar goed, maar, maar die, oude, die, oude, die oude Albert. Die, die gaat voor de brui aan. Mm -hmm. En dan hadden wij hier weer een alexander We oh. hadden we toch allemaal van tevoren een beetje gedachten: oeh, oe, oe, Prins Pils moet die koning worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, tot nog toe. Doet hij het goed. Doet hij het goed. Ja. Nou, prima. In België hebben ze een iets anders. Ook lekker Max ze een lekker uit, vooral laat ze dat leren rokje. Ze heeft zo'n zwart leren rokje en laat ze een zwarte lazer bij. Ho ho ho, We moeten nog anderhalf half uur. Help maar verder dat we daar straks terugkomen, ik heb nog een foto op mijn telefoon. Nee, uh, hier gaat allemaal aardig, maar in België daar hebben ze Filip. En Filip is echt een eikel van het bovenste waard. Die, die doet de meest onzinnig stomme dingen. En hij heeft een clipje <laughs> gevonden van, uh, van een Belgisch uh, programma. En daar wordt een, een vrouw die wordt een beetje gevraagd naar het imago van Filip uh, in België. Spreek me af. Dat is natuurlijk de logische kandidaat. De oudste de zoon uh, hij heeft de trons op Iedereen is het daarover eens. Maar jarenlang wilde de wereld maar wat graag passeren. Hij is ouderwets, <lacht> lijkt niet erg enthousiast over zijn eigen functie. <lacht> het is niet dat het niet leuk is, maar uh, het is soms leuk en soms. Hij spreekt een raar soort Nederlands, bijvoorbeeld bij de geboorte van zijn dochter. Het is echt een, een vrouwtje. Nooit dat een dochter. Hij hij is, is dochter. Hij is wel een echt vrouwtje. Is hij heeft ooit per de politie getekend. En hij heeft ook nooit afstand genomen van de praktijk het Vlaamse beleid. Ik in afstand splitsen. Nu, als uh, kroonprins, als uh, koning, uh, doe je dat niet. Dat was uh, heel dom. Nu was onze kroonprins natuurlijk ook wel eens een beetje dom. Mm -hmm. Maar goed, als Belgen hun kans ah, met onze vergelijken, ah, was een vergelijken beetje dom. bijvoorbeeld deze kus. Dit is eigenlijk een videoleuk, Maxima en Willem, die zoenen echt een soort klap, zo'n ton, zo'n à hm. En hij gaf zijn vrouw een kusje te bang. Ze zijn heel vlot, zien er goed uit. Ja, het is gewoon oké dat voor het Ja, absoluut. En later is dat een beetje moeilijk, ja. uh, ze praten iets moeilijker, gaan moeilijk om met de pers, dus... Ja, onderspreekt hem. Het is eigenlijk voorslaagd in de koele. Om god in ja, maar dan dat de mislukte klons van een beetje... Oranje. Ja. Weet je een idee. En dan stellen wij de vraag dus maar aan onze expert. Ik oh, ja. denk ook dat we hem nu het voordeel van de twijfel moeten geven. <laughs> nou, dat is toch een lekker begin. Het voordeel van de twijfel. Het zijn een beetje de, de, de, de klons. Volgens mij op Rembrandt. Je Ik heb het daar al. wel een goeste ding in, hè? Je ja, had een het Oranje Koninghuis, dat heerste over België en Nederland. Ja. En toen je, wij, mochten wij daar niet meer komen bij het Nederlanders. En toen hebben ze een nieuw en zodat het toch altijd net iets minder. En dan zit ze nog steeds dwars, dus als, ik, als ik zo hoor dat ze geen die zijn. Ja, ja ze, hebben een ze, een een, he? ze hebben een beetje een beroerde keus gemaakt. In. Ik wil geen Vlaamse luisteraarskijken, maar... Ja, nee, het, oh, Vlaanderen zelf, Vinden vind ja. fantastisch. Ja... Met, met, oh, ik, ik zeg het, de Vlaanderen. Vlaanderen. Vlaanderen. Ik België als systeem werk ik waar, want die Walen, dat oh. zijn een stukje tereng fransen ja. Ik ben een keer in Brussel geweest, dat is in Schand, Vlaamse luisteraars. hier moeten jullie tegen te strijden gaan. Dat je in, in Brussel als, als Nederlandse toerist gewoon geen Vlaamstalig, Nederlandstalig café kan vinden. Niemand praat in het Vlaamstede. Alles is Frans. Het is ook jullie hoofdstad. Poepoe. Ja, Frans. Eh, Josje. Een bière. En dan hoop je maar dat je degene krijgt die niet een, een gebraden duif bestelt, hè? Ik vind dat er een opstand moet komen. De Vla En ik vind dat als jullie als, jullie, als, als, als, als Vlamingen. ...een opstand willen tegen, tegen, tegen de walen, dan mogen heb je in de nieuwe we in uw caravaggioen als gebruikt. gebruiken. Ik wil één ding weten hierover. Hè? Ja. Hebben die walen ook uh, Vlaamse friet? Of hebben die wat anders? Ja, die eten waarschijnlijk die Svanse frietjes, Dus die hebben niet van die dikke? Die, die, die, die, die, die hebben niet lekkere dikke ombuds. Met en uh, zo'n Ben je echt wat een aardappeltje ja. Nee, nee, die eten, die eten, die eten, die eten kokmadams, kokmadam, beetje klik. Dat is een Tosti, met een, met een uitsmijter eropheen. Oh, Oh, je hebt ook een croc Krok Croc-miché, krok, croc-pandam, krok, Niet te vergeten. Niet te gaan. Hè? Maar ja, Mirjam, ik hoop dat ik hiermee een klein beetje je, je, je uh, nieuwsgierigheid naar Koningshuizen heb beantwoord. Maar wij zijn er nu voor de rest wel klaar mee. Ja, ik kom er misschien straks nog wel even op terug in een ander onderwerp. Uh... Mag ik nog één kleine, klein, uh, Nou, klein. Ik wil niet zo klein. In de vorige show, meer. kan je, je nog herinneren dat we een, een, een prijsvraag uitgesproken oh, ja. hadden? Ja, maar zat vergeten. Ja, daar hadden we... De vraag, was, uh, was twee de vraag was: wat gebeurt er met Edward Solomon? Stel hem twee shows geleden in de show. Oh, ja, de ja, ja, ja. En, uh, waar zou Edward Solomon zijn rond de tijd van Solomon Ja. En uit de reacties daarop zouden wij een winnaar kiezen voor een, een helemaal oh, ja. ongecensureerde. Uh, Heleuze, ja, ja. een censor Nou, je snapt wel. De, de, de, de, de aanmeldingen zijn veel. Wederom wel één. <laughs> dat was Juri, Dat hebben we ik Zal ik morgen... nog een keer het, uh, dat e-mailadres geven? Misschien is dat verstandig. Misschien is dat... Is... En, en, en langzaam. Mensen dat mensen het zullen bestaan. Spel het bijna. Misschien zijn we het te snel. Dat kan. I R RADIO Abestaatje INDIGO revolution.nl. Maar deze. Stuur het eigenlijk. <laughs> daar, daar kun je naartoe. Nou, ja. nou heeft Juri, eigenlijk bij gebrek aan beter, zoals we vorige keer stelden, een minuut gewonnen? Mm -hmm. Ja. Ja, maar ik vind dit, dit noemen ze ook Jantje van Leij. Ja, ja hij, Jantje een, van Jantje hier eraf maken. Heeft hij een audioboodschap audio Nee. Hij belt zo meteen via hij hij We gaan Jury niet horen vandaag. Uh, ja. uh, sterker nog, Jury heeft na, gisteren, nee vanmiddag zelfs nog, uh -huh. heeft hij een, uh, via het Forum een reactie achtergelaten. Oké. Okay. En uh, hij vraagt mij of ik die voor wil lezen. Okay. Als zijnde zijn minuut. Dus hier Was komt... Past het binnen een de minuut denk je? Pas past ruim binnen de minuut, Mick. Hou jij de minuut wel? Ik ga de minuut bijhouden en uh, ik, denk dat we, ik, ik ga het voorlezen. En daarna krijgt Jury zijn resterende minuut. Dus ja, doe maar iets. Je kunt nou niet naar de wc beginnen. <lacht> niet afvragen mensen. Reactie van Jury. Ik denk dat het niet meer lukt. Ik krijg niks verzonnen momenteel. Pff. Anders klapper ik straks heel die minuut vol. En dan wordt het pas echt de meest crappy podcast. Oh, maar het is trouwens ongecensureerd. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat ik typ. Het is mijn prijs om één minuut vol te kappen, dus anders lezen jullie gewoon in het lof voor. Ik kijk in ieder geval weer uit met een nieuwe podcast. Dat is verstandig. Ik denk niet dat ik een minuut al vol heb geklapt, maar ik hou het hier maar bij. Dit was mijn meest crappy stukje van de wereld, voor de meest crappy podcast. Houdoe! Ja, ik kom uit Brabant. Daar kan je niks aan doen, jongens. Dat zul je zeker niet kwaad, denk Maar je hebt maar een half minuut gevuld, dus hier is je andere halve minuut. Dit was de minuut voor Een hele interessante... Dankjewel Jury, dat alle de rest van onze luisteraars nu afgehaakt zijn. Ja, mocht je kwaad zijn over deze bij, er ligt niks in. Je audio is niet kapot. Mail het niet aan ons, mail het naar jury.indicorevolution.nl Ja. Dan was je eigen crep maar op, Jury. Dit was de minuut van Jury. Laten we snel iets nuttigs van doen. Het daagt ons echt uit om nog vaker van dit soort prijzen weg te geven. Het gaat ook crappy zijn. Godzame. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga nu een onderwerp brengen. Heb je het meegekregen? deze week De kidnapping van de Nederlandse stel in Jemen? Uh, licht, licht, licht, licht. Ik heb het niet gekeken. Heb ik je het niet gezien? Heb, ik heb alleen een foto gezien. Anders van, had je het over gehad. Ik of heb alleen een foto gezien. Anders had je het over gehad. Ik, ik heb het zelf ook niet gehoord. Twee van die hoefte toe te zien in beeld zitten. Van die hele simpele, ja. vriendelijke mensen. Ja. ja. En nu? Jij bent eerlijk, dat weten de luisteraars ook. Joost is eerlijk. Ik kan nog wel een beetje... Uh, ik hè? is het voor je. Ja. Ik ga jou nu het audiofragment laten beluisteren van het, uh, de, hoe het media bracht. Dramatische, emotionele, uh, bla. Noem het maar op. Door wie zijn ze ontvoerd? Dat weten ze nog niet. Dat is ze niet. Ze zijn ontvoerd en Maar dat Dan een tijdje terug toch? Ik, ik weet het wel. Maar dan gaan we eerst eerlijk zijn. En dan moet je even plaatsen. Je ziet wel eens op tv van die uh, uh, audities. Yeah. Iemand die auditie doet voor een rol. Yeah. En dan moet je dan gaan bedenken of het nu een auditie is. Wat je nou gaat horen. Of dat het een emotionele. Ik ook Mokiemi. Nee. Komt. Ik ben Laura Nielsen. En wij zijn niet we hebben een groot probleem. Sinds. Um, oh fuck, hoe we? Begin ja. hebben in de begin in de, de ambassadeur gesproken en we hebben hem uitgelegd wat de, de voorwaarden zijn om hieruit te komen. Emotie. En ze haakteert. Ja, ze speelt, ze is niet in emotie, ze, is een ze speelt. Slecht gevoelens en hij ook. Ja, Toen we hebben we tien dagen gegeven om dit op te lossen. Uh, geen reactie, geen resultaat. Nu is er opnieuw tien uh, dagen om iets te gaan Twee keer tien dagen, Deze mensen. Zijn En Als er niet over tien dagen iets op een oplossing is gevonden, dan zullen ze ons wel schieten. <laughs> oh, nee, doe het niet mee. Heel, heel heel erg bang. Er moet echt een oplossing komen moet iedereen op in Nederland om de regering en ambassade uh, in beweging te krijgen om akkoord te gaan met de gestelde vormen. Familie, media, Nederlanders. Doe iets, wij moeten hier, zien te komen. Op deze komen hier niet uit. we gaan, zitten hier forever over. Forever, forever! Als oh. we maar niet dood zijn. Doe iets met z'n allen. Ik ben gestopt, jaren geleden, om kijken of hoe je bij de slechte hebben en dat het slecht ja. Maar dit. Schrikkelijk overweg. Hoe ik het. Ja. Nee maar, Dit is. Eh, pak me op als het. Dit is gaat dit. Deze, Deze mensen zitten niet, zit geen emotie Ik ben geen gemiddeld dapper ik mens, tevig... ik ben geen gemiddeld bankmens, mens. Hè? Maar als ik in een situatie zit waarin ik ontvoerd word door mensen met wapens. Uh. ik, schrijf in mijn broek, ik kan geen woord uitbreiden, weet ik zeker. Uh. Niemand krijgt het voor elkaar maar in zo'n situatie zo rustig te praten als dit. De... En dan één keer dat gemaakte heldje. Heb... Waar ze naartoe werken ook. Ik heb toevallig al ik de film van de op week. Het eind. Van de week had ik een film interview te kijken met Theo van Gogh met Katje Schuurman. Yeah. Ken je die? En dan gaat Katja Schuurman geen wat voordoen hoe je een heldje namaakt enzo, yeah. als actrice zijn. Exact, alleen deze deed het een stukje slechter. Ook weer precies net zoals dat Eric Jones deed bij Altijd bij de Aan het eind moet er emotie erin komen. Eric Jones wordt in zijn interviews aan het eind heel erg boos. Ja. En hij zei aan het eind, in het begin moet de boosheid overgebracht worden. Dus je kan niet constant snotteren, ja. want je kunnen we niet verstaan wat ze zegt. Maar aan het eind moet die emotie erin even ingebracht worden. Ja. Maar haar stem is zo koud als een koelkast. Ja, en hoe heet dit op het... Uh... Ik zat op nu.nl op een gegeven moment, dinsdag. Wat ik voor de je dit en ineens één stond er zo'n link zo van uh, Nederlands, een video opgedoken van Nederlands stel in Jemen. En daar werd ik getriggerd. Ik denk: Jemen, dat is dat het land waar we al alleen maar lopen te dronen. En uh, waar elke keer het verhaaltje was verteld dat Al-Qaeda zit. En Al-Qaeda, de derde man van Al-Qaeda gedroned. En de vierde man. En, uh. Ik heb een rare tik in mijn hoofd. Zeitpadje. Een, een, een, een, een, een, een rare tik in mijn Als ik het woord Jemen hoor, dan hm? krijg ik altijd in mijn hoofd: Jemen. Jemen. <tie> Dat is natuurlijk niet belangrijk. Noem ze ja. mij zien. ziek. Nee, <laughs> ja, Jemen, dat ligt precies op uh, tegenover Somalië. Ja, ja. De ja. En nu, zijn er, nu hoorde ik dit en toen mijn eerste reactie was: acteurs. Dat, dat heb ik nu ook. Ja, want toen stond er de kleur de namen van deze mensen. En toen ging ik aan het zoeken. Ja. Nee, kijk wat ik kan vinden. Judith Spiegel heet deze vrouw. Ja. En ik ging op zoek naar Judith Spiegel. Geen Wikipedia helemaal niks. Maar uh, toen ging ik weer naar mijn, uh, onze belasting. Geen Wikipedia kan hè? Want ik heb ook geen Wikipedia, jij hebt geen Wikipedia. Nee, dat kan nog weet je Maar uh, in, in, in hetzelfde artikel stond namelijk dat zij freelance uh, journaliste is. Dat, en, dat dan zij dan voor NRS werkt, NSC, uh, Elsevier en de hele gecontroleerde bullshit. Dat moet je er kunnen vinden. Dan moet je sowieso een LinkedIn hebben, ja. weet je wel. Die had ze ook niet. Dus ik dacht hé, wat is dit, choice die nou zo? Uh, Opgeveer is dat... Uh, Bestaat het niet? En toen ging ik verder zoeken en toen vond ik één dingetje van Judith Spiegel. Yeah. Van 24 februari. Van het NOS Radio 1. Yeah. Een geklipt dingetje. Want toen de tijd was er een. Uh, van 24 februari, welk jaar? Ja. 2013. Yeah. En dan vertelt uh, Judith Spiegel, uh, journaliste, die vertelt dan. Uh, er is namelijk iemand ontvoerd, ze daar zo. En dat is. Het clipje heet ook knullige ontvoering in Nederland. Yeah. En uh, Zij legt dan uit waarom het knullig is en uh, zij heeft gezegd, geeft eigenlijk al een voorzetje voor deze ontvoering, kwam ik achter. In dat interview hint ze al? Ja, ja. Dus, dus ik kwam er achter via het interview dat Judith Spiegel bestond, ja. dat werk ik ook als journaliste verslag verslagdeel. Een beetje meer buigend doet over uh, een kidnapping van een twee Finnen en een Fransman ofzo, ik weet niet of zo, ik weet het precies. Ja. Ik het mee toe. Maar daar is, is een video van uitgebracht, en dan geeft zij commentaar op, want zij is beslaggever in Jemen. Dus die zou ook even laten luisteren. Ja, graag. Dan zie je dat zij ook daar Dezelfde stem is het eigenlijk. Ja, ja, ja eerlijk. Judith Spiegel vindt het ja, wel Journalisten Spiegel, in Jemen, Judith, wat zien we in het filmpje? Nou ja, ik zie, Dominique ik, ik ken hem ook persoonlijk, en hij is twee maanden geleden inderdaad ontvoerd. Pop, eigenlijk gisteren, wist niemand waar hij was en door wie hij was ontvoerd. het voort. Maar hij zegt zelfs... Spraat nou heel anders in voort, als dat in het voort. Ja, ik vind het ook wel enigszins probleem in Lidia nog dat filmpjes als ik het zie Dat is wel ...een maak met rozen en ik zie een galakschie-oven lopen een op en een galakschie-oven... Als het al Qaeda zou zijn, wat andere mensen denken, dan zouden we misschien wat anders zien. Dan zouden we een zwarte vlag zien. Ja, al Qaeda is altijd een zwarte vlag. Het komt voor mij toch een beetje knuffel over, maar het knullig ik ook heel ernstig over, want stammen stammen vermeerden voorgaans zijn er niet, maar het is wel al eerder gebeurd. Ja, dus in die zin is deze ontvoering zo. Het gaat wel vrijgelegd met andere ontvoeringen. Komt er meer klaar Ja, want kijk wat sowieso op de is, is dat de laten zeggen gebruikelijke gereedmerkjes om dat wat waren tot ongeveer een jaar geleden vrij. Nou ja, maar het bestand, oh, aan aan je, je. Het ja, laten we bijna zeggen gezellig aangelegd. Oh nee. Gezellig aangelegd. Dat is ik wat zetter. Heel erg goed behandeld en vervolgens vrijgelaten. En vaak hadden die mensen ook constant contact met de buitenwereld. Maar wat we hier nu zien is dat we dus twee maanden lang niet hebben gehoord van deze jongen en ook niet van. Twee vrienden die samen met hem zijn... Wat een kruis is, ja. die Maar nou, dat is nu, dat het gewoon ontzettend lang duurt... ...dat er niks bekend is en dat er nu gebruikt wordt met, uh, met doden. Is niet, dat is, neem, dus, is zo nieuw, ja. Dat is een doden. En die is ook nieuw dat ze doden. Dan, nee, dan mag die, hij nog niet zo'n proefvoerd is. een bekend gebrekend de de Precies deze man. Alleen ik denk wel dat deze man en die twee mensen... ...die aan de straat niet, uh, ...gewoon geen enkele bewaking hadden. De meeste buitenlanders die werken of voor een ambassade of voor een internationale hulporganisatie, die worden vandaag de dag allemaal sluiten. Die mogen niet samen lopen, laten we samen de zaak in Hij en ook ik bijvoorbeeld, wij doen dat gewoon wel. En daarmee ben je wel een makkelijker. Zij doen het wel, hè? Zonder bewaken. zelf. Als er iemand die uit de Verenigde Naties werkt. Zij hebben dus ook een grote target, zegt ze in februari. Mijn eerste. Kort zegt er nog een conclusie, is Jude Spiegel vindt dat de, de gemiddelde kidnapzaak maar een amateuristische zo is mm -hmm. en even snel boek, uh, podcast, podcrapachtig gedacht, mm -hmm. crappotachtige theorie. Dan ik, zo moet je ook denken namelijk. Ze heeft zelf ervan. ik ga even een ontvoering opzetten, wel ja. nou, volgens een normale, uh, uh, volgens mijn ideeën van een ontvoering op. Er vallen mij nog meer dingen op. Namelijk? Als jij, stel je voor, hè, dat kan je, je kan je iemand anders verplaatsen? Ja. Stel jij bent een jemenistische ontvoerder, ja. een lokale stand, al Qaeda maakt niet uit. Spreek jij dan Nederlands? Geen rotte voor. Ik heb even opgezocht. Tenzij de kans, de kans is heel klein. Tenzij iemand in Nederland opgegroeid zou zijn en het teruggegaan naar Jemen. Ja. Maar die kans had ik niet heel groot. Nee, maar ik heb ook even opgezocht. Dit, deze, uh, wat wil zeggen, is Nederlands. En ik heb opgezocht hoe andere, andere grijzelaars in Jemen, Engels, vroeg, Oh dat ging vroeger, weet je wel, die feestelijke aangelegenheden waar ze het over heet. Die parties, dat, dat ja. zijn Engels een verklaring. Die zijn, dat zijn gewoon uh, buitenland, dat zijn Engelsen, ook al ben je een Fransman, een Duitser heb ik gezien een Fin een Oostenrijker. Allemaal, ook al is het van dat gebrekkige Engels-Duits, weet je wel. Praten ze Engels. Ja, en ze praten op een manier, je kunt ze bijna moeilijk verstaan die slachtoffers. Is logisch, dat. want ze kijken namelijk de dood in de ogen, op die feestjes. Ja. En uh, die mensen die, die kunnen bijna niet uit de woorden komen. Die, die, die, die lezen met de moeder en man op, lezen jankend bijna dat berichtje voor. Ja. En niet zoals, hoe heet ze? Mevrouw uh, Spiegel. Ja, ja, Spiegel. En haar en, en man, vriend, collega, op hoe heet dat is. Ja. Die ik nou toch wel heel ja. erg rustig. Ja, maar als jij dus een ontvoerder bent, jij, jij spreekt geen Nederlands. En jij wil niet weten, jij wil een, een boodschap. Ze kan roepen als... moet Jouw boodschap. Ze kan zeggen wat ze wil, maar zijn dat ja. wat ze wil. Zou ik kunnen wat ze zouden kunnen zeggen nu, van uh, we zitten ergens in uh, Ali, zitten daar, uh, Ali Baba uh, City. En uh, de derde straat rechts, en uh, je herkent het aan, aan die uh, scola. Geen de ge ge dakdelentjes. Ja. En dan hadden ze kunnen zeggen uh, ja ja uh, ik heb gezegd uh, tegen, tegen het volk dat ze, uh, wat jullie zeiden. Twee huizen verderop kom je ook nog ondervoering tegen, maar dat is een amateuristische en daar is een feestje. Ja. Dus als je doorstaat, kun je daar even naar binnen dan komen bevrijden. Had ja. ze kunnen zeggen. Dat viel me dus op, dat ik denk, ja. waarom is het in het Nederland? Inderdaad, heel erg hè. Vreemd. Ik heb nog uh, even wat dingen opgezocht en ook het NOS is het niet met elkaar eens over deze zaak. Want dit, van de week was dit de eerste keer dat ik ervan hoorde. Ja, ik heb van de week toen ik aan het zoeken, was, maar ik was aan het zoeken naar andere onderwerpen voor de show. Dus ik heb dit eigenlijk... Oh, ik ik, ik het vergeten. Ze hebben het in die, in die clip over uh, dat ze nog tien dagen hebben. Tien, tien, die, twee keer tien. En dat ze dus tien dagen gehad hebben. En ze krijgen nog tien dagen en dan worden ze dat gezocht, ja, toch? Ja. Toen heb ik even opgezocht. Denk ik dan moet het ergens in de media zijn geweest dat ze... Jullie zeggen zelf, wordt niet gauw dood, zoals... Nee, maar dan moet het toch ergens in de media zijn geweest dat ze ontvoerd zijn in Nederland zelf. Ja, beslist. Toch? Ja. is heel moeilijk te vinden, maar ik heb het voor je gevonden. Mag jij alleen de datum van het artikel oplezen. Even kijken. Laaien. De datum van het artikel is 15 juni. 2013, dus mm. een maand en een dag geleden. Ja, ze had tien ja, dagen. Hier hebben ze het over: dit is het Nederlandse stel in Jemen. Oh, mijn god, doet. Er is waarschijnlijk echt werkelijk een stel in Jemen ontvoerd. En mevrouw Spiegel, deze ook, oh, ik wel. Of, of mevrouw Spiegel is lang dood. Want als het klopt wat ze zegt, van, uh, en toe kan ik op het feit van: hoe komen ze aan die video? Dat mevrouw Spiegel echt ontvoerd is. En dat ik anders. Dit, dit, dit is een. Zij zegt dat ze tien dagen geleden. Zij zegt in het filmpje. We hebben, tien dagen, we hebben tien dagen, we hebben jullie gehad, jullie gehad, Nederlandse volk, om, ja. uit om ons hieruit te halen. En we hebben vanaf dit moment, vanaf dit filmpje nog tien, momenten, uh, tien minuten en dan schiet ze ons dood. Wij we zitten al een maand we en drie maand. dagen nu. En toen dacht ik bij mij, wanneer is die video, hoe komen ze aan die, hoe komen ze aan die video? Ja. En wanneer is die video geüpload? Misschien is dat lang voorbij. Ja. NOS heeft daar een, op Radio 1 een clip van op uh, online gezet, daar hoor je eerst een uh, bevriende journaliste, die bevriend is met Judith Spiegel, een, een, een mevrouw uit Jemen. Ja. Yeah. En die vertelt een of andere boeken, in het Engels. Maar daar hoef je niet, te het is heel slecht te horen in het Engels, voor de mensen thuis ook. Maar de uh, journaallezer die vertaalt dat elke keer daarna ja, okay. in het Nederlands, dus daar hoef je niet te veel druk over te maken. Uh, en het tweede gedeelte van het fragment komt dan de vervangend eindredactrice, hoofdredactrice van, van de NOS. Yeah. Die komt dan even vertellen over deze zaak, want dat zijn er ook bij NOS. Zij dus legt dat even helemaal uit hoe we naar ja. elkaar zit? Ja. Nou, ik ben ik. Ik even bij pakken. Er worden echt wat dingen gezegd. Dat uh, ja, dit is, dit is een heel raar van. We hebben het een over de James Bondisering van de samenleving. Ja. Mensen, weet je, mensen schijnbaar. hoe zou je denken dat deze video naar buiten gebracht is? Als het een. weet ik veel wie is en één. Dan wordt je via Al Jazeera normaal gesproken. Wordt die dan word toch? Of via nee. internet? Nee, tegenwoordig uh, doen ze het uploaden naar YouTube. En dan komt toevallig een journalist die bevriend is met een bevriende journalist. Die ziet op YouTube in één keer toevallig die video van een account wat net aangemaakt is. Zo. En zet dat dan op Facebook. Niks te achterhalen, is al maar, maar echt gaan Ja, precies. Ja, dat is goed. De video werd als eerste verspreid door de jemenitische journaliste Hint Alleriani. Die zegt een vriendin van jullie te zijn. We belden haar vanochtend even om te vragen hoe zij die video op het spoor kwam. Ik vond de video op uh, Facebook Het was werd door een vriend in de Levin. En hij zei, ik heb hem vragen van waar je het video hebt, hij zei van YouTube. Haha, Facebook, via YouTube. Ik vond het gevonden door iemand vriend van de land van de Tegers. En Je weet niet, hij is een terrorist en hij is stoma. Inefficiënt, de fuckers inderdaad. the account of the video is uh, it's new. It's uh, on the 13th of July. And, uh, we don't know anything about who it is or, or any, any information about it. Ja, ze kreeg dus een tip van een medejournalist dat er een filmpje op YouTube stond dat van, dat van de gebruiker Woestijn Dat account is speciaal aangemaakt om dit filmpje online te zetten. Op 13 oh. juli. En verder weten ze niet wie er achter deze account zit of wie het filmpje heeft geplaatst. In de video vertelt Judith Spiegel dat zij en haar man met de dood worden bedreigd en dat er binnen 10 dagen een oplossing voor de ontvoering moet worden gevonden. Volgens deze hints moeten we die bedreiging zeer serieus nemen. Because I know Jessica uh, Wayle well. and uh, uh she's a brave woman. Uh, I when I saw the video, I saw her tying and she looks very scared and very tired and um thinks that they are not fitting her well. Dus, dus nu gaat zij uitleggen? Uh, nu moet een bevriende journalisten uit Jemen, die toevallig via Facebook, via, via het maar het iemand verhaal, kent, die op YouTube op een miraculeuze wijze een nieuw account had ontdekt van een andere woestijnleeuw. En dat zo, zo is het dus gekomen en, en, en die, die vrouw uit Jemen, die moet nu aan ons gaan vertellen, ja ze ziet echt slecht uit, ze ziet er heel slecht uit en ze haalt zelfs, ze haalt. Kort gezegd mevrouw Spiegel, die krijgt 20 dagen om haar leven te redden door iemand zoveel gek te krijgen om, uh, om uh, via een oproep ja. om geld, geld willen ze geld. Dat zegt het verhaal niet. Het probleem dat ze iets willen. En, en dus, zegt, ze zijn al dus vijf dagen kwijt. Ja. Met, met het feit dat toevallig, godzijdank, iemand gelukkig dat videofilmpje via YouTube, Facebook... Ik hoop dat het dinsdag in het nieuws kwam. Als, ja. ik, als, ik, als ik een jeministische terrorist was en ik ga het van 20 dagen, dan, dan zou ik wel inderdaad zeggen van... Dus dit moet zo snel mogelijk in de openbaar gebouw worden. Tenminste is de krant of zo. Want Dat maakt ook niet, niet, niet zozeer medemenselijk uit, maar ook wel dat het je kans op geld lijkt maar een stuk groter maakt. Ja, ik zal het even laten doorspelen. Dan wil je eerst even dat live dat nog even in het Engels. Ja. En dan komt die uh, over. Zo is het gezegd, that we should help, uh, and en uh, de publiciteiten uh, in media, en de Dutch people, uh, uh, people should do something about it. Then we should do something about it, because well, we don't something, know who are it. they or what they are going to do. We don't know if they are Al-Qaeda or if they are just tribesmen. Um well, if they are Al-Qaeda, it's dangerous, because <laughs> they might they do that, actually. But we, we can't, uh, we can't just um, uh, ignore it, and uh, it's... Well, we almost uh, just can't ignore it. Nothing will happen. Ze zegt, ik ken Jullie als een dappere vrouw, maar op de video zag je dat ze slecht en angstig uitzag. Dus als zij zegt dat we uh, met dit filmpje uh, dat we dit moeten verspreiden om ervoor te zorgen dat er snel een eind komt aan de ontvoering, dan moeten we dat serieus nemen als het uh, op is, dan is deze doodsbeleiding Ik gehoord, serieus, ik, ik, ik hoorde, we het niet mogelijkheid permitteren om te denken dat ze alleen maar dreigen voor het effect. Er moet iets gedaan worden, ja, zegt nou, nou, dus in deze dan en vertelde. haar jemenitische collega's ja. houden alles wat rond Judith gebeurt nauwlettend in de gaten, zegt ze. Ik wil er nog wel expliciet aan toevoegen dat de jemenieten zich schamen voor deze Vooral <laughs> Omdat jullie zich altijd zeer positief heeft uitgelaten, nee, dat gehoord, ja. al dus deze vrouw hint dus. Um, hier in de studio ja, nou uh, is Giselle van Kamp. Nou komt Giselle van Kamp. Giselle van Kamp, Giselle van Kamp. Dat is de vervangend... Uh, oh, dat? Oh, die gaat nog even samenvatten, helemaal. Nou, die gaat even wat leuk aan dit filmpje, dus wat ik eruit op maakte met mijn crapped uh, uh, hoofd, is dat... Uh, ze de, de marching orders, de, de stal orders, zeg maar, niet helemaal goed door hebben gegeven. Want ze praten een beetje tegen elkaar in, zeg maar, de interviewer en zij. Ja. Die interviewer gaat ervan uit dat er een ander beleid is. Dat, uh, dat er expres, wat, wat de waarheid is, dus dat niemand er ooit van gehoord had. Ja. Uh, de interviewer denkt dus dat dat zo bedoeld is om daar geen aandacht aan te geven. En dan zegt zij op een gegeven moment zegt zij heel fel van, nee, nou, dat hebben we wel gedaan. We hebben er wel aandacht aan gegeven. Ja. Dan moet je luisteren. Zeg maar. Leuk. En ook die toon van haar, weet je wel? Een collega die met de dood bedreigd wordt, hè? Moet je je voorstellen. Een collega van jou? Ja, dat is een niet uitgemaakt. Ach, maar. ja, ik heb wel collega's. is zou niet zo reageren, denk als deze. Ze het de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Hoe ga je hiermee? Nou, alles wat deze vrouw net vertelt, kan ik niet verifiëren. Daar hebben we ook niet over bericht. Waar we wel over hebben bericht, gisteravond, is het feit dat dat filmpje online staat. Maar spelen jullie op de achtergrond een rol? Hebben jullie contact met Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld? Ja, wij zijn natuurlijk heel bezorgd uh, over Judith en over ja, haar man. En dat uh, filmpje is ook voor ons een schok, vooral voor de familie oh. natuurlijk. Oh, gelukkig uh, heb ik we hebben contact met ja. de familie, we hebben contact met Buitenlandse Zaken we hebben contact met de andere werkgevers van uh, Judith. Want Judith is freelancer, dus werkt ook voor RC Handelsblad ja. en oh, Elsevier en andere dan. media. Ja. En we doen eh, wat we kunnen binnen onze mogelijkheid om uh, bij te dragen aan een goede afloop. Ja. Maar daar kan ik niet zoveel over vertellen. Ja, maar tot nu toe <laughs> die, die, die we, hebben we geen aandacht aan het Ja, als het mensen ook Als je, als je, als je, als je, als je okay. een stukje aandacht hebt. Ik dacht juist ja, ja, dat er een, een, een policy was om dat ze weinig mogelijk elkaar te Nee, de, de, nou, de policy is dat we hierin uh, in die zin terughoudend zijn, dat we niet voorop lopen met uh, uh, met de wens om hier nou uh, nieuws over te maken. Maar als het in het nieuws is, dan uh, behandelen we het gewoon als nieuws. En doe je dan oh, een oh. achtergrond om haar dan feiten te krijgen? Of, of is het puur uh, volgen wat, wat buitenlandse zaken in dit geval ingeeft? Nee, we hebben contacten en contacten? Uh, uh, dat is het. We hebben contacten. met nog, met nog wel de rest om dit filmpje uit te nou ja, het is uh, niet, niet echt. Uh, het is natuurlijk wel uh, een heel tempo over wat je ziet. Het is uh, uh, Op al een andere manier. Die niet echt prettig is, maar uh, het, is nieuws, dus, uh, het is nieuws. Het is nieuws. is nieuws. Je ja, moet er wel bij ja, ja, ja. Dat zei je na de maken, dat, dat in haar oproep ook, zegt juist van geven veel rugbaarheid aan. Nee, daar heeft niets mee te maken. Omdat je niet weet onder welke omstandigheden dat is gezet. Goed, dankjewel dat je hier kwam. Giesel van Kamp. Ik, ik mag toch een hoop als ik ooit ontvoer door een Jemen en ze gaan mijn collega's interviewen. Dat is toch wel wat uh, meer, uh, meer. Iets, iets, iets passiorele reageren uh, mm. als, nou ja, we hebben ja. nog maar gehoord dat Joost ontvoerd is. Dus ja, dan, dan, dan luister je er wel naar. Ja, het is nieuws hè. Het is nieuws. Het is nieuws. Het is nieuws ja, ja, ja het is ook een week is geen nieuws meer en dan, Ja, natuurlijk en dan, ook. ik de... ja. zit niet meer mee op. Ja, om het even af te sluiten. Ja. We hebben het laatst nog voor je had een nieuwe term in de show gebracht, een bandbotje. Ben Botje. Ja. En Ben Botje hebben ze ook weer opgetrokken. Hebben we een nieuw Ben Botje? Ben we hebben een nieuw Ben Botje. Ben Botje legt uit wat, het, uh, wat de Nederlandse regering doet in zulke situaties. En, maar, we, we kennen Ben-Botje binnen onze show nu Al iemand die, die vooral het romantische ja. uit, uit, uit het vak weet te halen. En, en, en gezien op vorige week zou ik. Mag ik, mag ik een voorspelling doen van een Ben Botje van deze week? Ja, Je kan een minuut uitzendtijd willen. Ik denk. Nee, ik denk dat, dat ben, Ik heb er altijd al een minuut uit zijn tijd mee. Dan mm. ben ik dat toch niks mee. Nou, gewoon voor de, voor de eer. Mag ik één minuut alleen? Je mag voor, Ja, één minuut alleen. Oh, nee. Ik ga alles zeggen over mijn leven is dan moet jij uit de studio. ik pas terugluister. Ja. Okay. Ga ik wel staan. Ik gok dat Ben Bot. Ben Botje. Ja. gaat zeggen dat, dat, dat toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. dat er ook wel eens mensen ontvoerd werden. Mm -hmm. En dat, dat, dat hij dan lekker altijd zo naar het buitenland ging. En dan ging je lekker een uh, kippetje gillen met die islamitische terroristen, ah ja. muntje opgooien, whisky drinken. Uiteindelijk uh -huh. ja, liet, liet je een paar kralen en spiegeltjes achter, een uh -huh. allemaal voeren mensen met me hun huis, lachen en je stuurt elkaar nog ieder aan kerstkaart. Ik heb er nog nooit zoveel naast gezeten als nu. Krijg geen minuut. Je krijgt een je moet hem nu inleggen. Het is onduidelijk wanneer je de oproep van jullie spiegel en boudewijn die is opgenomen. Filmpje staat sinds afgelopen zaterdag op internet. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets oplossings als gevonden, dan zullen ze ons dood zitten. Het blijft grappig gemaakt. Hij heel erg. Heel erg, man. Echt op de lossen komen. Echt gewoon. Echt op de kom. Ja, op onze zo. Ik maak ons misschien hier heel erg gehaat mee, door mensen die wel meeleden met de doen. maar ik ben ervan af dat dus die Rijnstuk Ja, is. Ben Botje is er, stel ons bij. Nee, nee, nee. Nee, bij. Ben Botje is een soort boesh. Ja. Ben Bot schetst de positie van de Nederlandse regering. Er zijn twee uh, gouden regels uh, voor de regering dat is de eerste. De onder andere niet, met de ontvoerders. <laughs> De tweede de de van Gouden regel is, je betaalt geen losgeld, geld. is geen Nederlander. <tie> nou, jullie is spiegel. Zit je dan? Met een aantal gelukszoekers dus zullen denken, nou, ik ga het ook niet keer proberen. Dus de regering betaalt nooit losgeld. geld. Dat is misschien een goede instelling. Wat weet Als Iemand, mij, mij, mij, mij. Nou, ja, dat was het ook wel. Hij zei van. Uh, wat hij zei, als, als laatste zei hij van, uh, wat op de achtergrond gebeurt, dat weet niemand. <tieft> Nee, ben ook wel weten Die heb ik ook geen vrouwen? dit stinkt. dat ja, klopt wat Ben zegt, want als jij dit inderdaad gaat doen. Jemen is één grote opgezette show. Dat, dat ja. is het gewoon. Maar je hebt wel landen zoals uh, de achterwijken van Rio de Janeiro. Uh, vandaag zag ik toevallig weer een andere ontvoering, zoals in de uh, Dominicaanse het, Republiek. Maar het dat je zijn wel niet... landen hè, waar, je, waar je gewoon, als ze dan zien, in ook, oh, die geven geld. Ja, ja, toch ja. even in de matrix. Uh, en op zich is het goed, dat die zegt ja, we gaan niet betalen. Ja. Want anders dan denkt iedere boerenlul naar hey, er lopen nog een Nederlander. Die trekken we dus We don't negotiate with terrorists. Maar we moeten dus even stellen dat een bambotje vanaf nu niet meer per, se per definitie iets negatiefs is. Ja, een bambotje kan ook soms logische dingen dus uh, Blijkt. Ja, nou, dat is uh, weer wat geleerd. Een ja. bambotje botje is, is, is veelzijdig. Ja. En uh, er wat heb meer over dit onderwerp te zeggen? Nou, ik heb geen idee waar het naartoe leidt. Maar wat mij opviel... Het enige wat ik me kan bedenken op dit moment ja. is dat, het een, een, dat we een hekel moeten hebben aan terroristen in Jemen. Want die doen nare dingen. En dat het een goed pratertje is voor bijvoorbeeld. Is Jemen overwegend moslimachtig? Ja, ja ik, ik kan het niet op aan. Volgens Volgende verhaal. Wat zie je gisteren op onze buitense vrienden van de Woensdag 17 juli 2013 met het kopje Tweede Man Al-Qaeda gedood in Jemen. Ja. Tweede man van Al-Qaeda is gedood. We hebben al eerder al geschreven versie gezegd dat er enorm fucking veel tweede mannen van Al-Qaeda Die worden echt bij Porsche, daar kiezen ze de meest kansloze Arabieren voor. Ja. Want die, zodra je tweede man bent, dan, <strijst> dan? dan krijg je een pak aan. Met een troon. Ja, en, en een kastje oh, op je borst waar die troon en geloven. Kun je een troon op je hoofd? In Jemen. Ja, van alleen, alleen maar overal, weet je, want die gasten zijn constant bezig volgens mij met nieuwe verkiezingen of vergaderingen. Zo wat en ze zeggen: Nee, ik wil niet, want ik heb ook gedroomd. Nee, jij gaat jouw beurt. zo van, kamer, vanaf, vanaf 2001, dat was dan de 20-ouders, dan ben niet, net als ik mee eens. dat hmm. elkaar er, daar echt een rotsje geflikt hebben? Ach man, met die plastic, uh, met, die, met die mesjes. Oh, oh wat een terecht Mesjes? Ja. Met die vliegtuigen die toch in die toren slopen? Ja, ook. Man, man, man. man wat is met, gedaan hebben? Een heeft, ja, maar maar, maar, mensen maar, maar denken nu dat echt, uh, dat we hebben gehoord hè, van uh, mensen die geluisterd hebben. Mensen nemen ons heel vaak serieus. Dus nu denken mensen dat wij het hele 9-11 verhaal goed kunnen. Misschien moeten wij vertelde mensen zeggen dat we soms ook niet, niet helemaal goed bedoelen. Disclaimer, soms ja. zijn wij ook sarcastisch. Ja, dat sarcastisch. wil dus zeggen dat Mick en ik werkelijk geen enkel vertrouwen hebben in het feit dat we maar iets Arabisch zijn. Ja. Nou, misschien Arabier was, dat kan best, maar niks. niks ...uit het Midden-Oosten de Twin Towers ingevlogen is. Ja, misschien een broodje uh, van. Ja, een broodje Deunhal ja. Maar dat het een inside job was van de Amerikaanse overheid... ...oh, ik kun je misschien nog een keer naar voren. en een special job doen... ...om uit te leggen hoe dat het helemaal zat. Maar het beste kun je als je daar toch al nieuwsgierig naar bent... ...op YouTube even zoeken... ...naar uh, onder het kopje September Clues, of zijn Engels. Je en kan ook op Indico-Revolution kijken. In de we zijn er ook bij. Video's en dan is het menu naar uh, video's die ik bewust maken... ...en dan is het uh, de eerste of de tweede. Uh, september Cruise. Nou, als je, als je dat kijkt, dan dat, dat geeft dat eigenlijk volledig onze visie weer op, ah. op 9-11. Ja. Maar, maar sinds 2001 is er dus niks meer gebeurd. Eigenlijk niks groots toch meer. Ja, we hebben nog een trajaartsdag in, in Spanje gehad. We hebben dit gehad. Overal, overal poepen zijn al kei Ja. Al ja. Daarbij. Maar, maar, maar dat komt waarschijnlijk omdat ze kon gewoon die tweede man aan het opleiden heeft. Zonder de tweede man, ben dat weet je net zo goed als ik. Zonder de tweede man ben je niks. Ben je, niks. Ja, kan zo. Ben je, je kan als eerste man, kan je wel tegen iedereen roepen van. Mensen gaan niet voor de eerste man, ze gaan niet voor de leider. Nee. Ze sterven voor de tweede man. Ja, dat had bijvoorbeeld alleen in het spel, weet je wel. Uh, uh, uh, uh, uh. Ik zei Johan Cruijff was de eerste man. Maar uiteindelijk stond hij in het spel zo op. Dat ging ook altijd een beetje de tweede man. Eerst naar voren. Achter de bank van Mirosel had het Atje van Boekel. Liefde mm hem wel eens Vroeger, in die oude ja, beelden. Ik, ik ken niet de naam niet. Atje van Boekel niet? Nee. Adje van Boekel was de tweede man achter nou, Ridders Mirosel. En toen werd hij drie, drie jaar opgegaan denk ik. Uh, ook op één in. Dankzij Adje van Boekel. En niemand geeft het toe. Ik heb in een keer een interview met Johan Kruijp de man, gevraagd: Johan, wat was de invloed van Adje van Boekel op jullie succes? uit de jaren 70? En weet je wat Johan zei? Nee. Adje, Die drank zijn koffie met twee zuigen en een beetje melk. Hier is zo weer over Adje gedaan. En zo wordt ook over de tweede mannen nee. van Al-Qaeda vaak. Die schiet je maar dood. Twee je. Ja, dat fout zeggen we Maar, maar Al-Qaeda was volgens mij een grote wasse neus. En uh, ja. stukken zullen er vast wel mee te maken hebben om het goed te praten, dat er dan een nacht later even iemand uit de lucht gedroomd wordt, weet je ja. hoor. Uh, en dat is niet alleen die tweede man hè? die ze raken. Dan raken ze meestal ook nog twintig of dertig burgerslachtoffers, een basisschooltje dat ze net even missen, huh? een kinderachtig een bruiloftje hebben ze laatst al een keer gehad. Dat noemen ze toch op diplomatiek niveau een bestemming creëren, een, een, een, een, een recht creëren om iemand te kunnen doden. Ja. Je gaat naar de media, je gaat ervoor een campagne opzetten en dan, dan meteen iedereen zegt ja, terecht. Maar goed. Uh, uh, ik ben de afgelopen week wat iets anders bezig geweest. Ik heb uh, ik het Snowden een beetje bij te houden. En uh, ik was een week lang aan het zoeken, met naar allerlei clipjes. De job. De Snowjob. Ik heb denk maar er gebeurt echt geen ene, Jota. Kort samengevat, kan ik zonder, zonder audioclip doen, is het uh, de afgelopen week heeft ons gebracht dat Snowden nee, de, die, kon, die wilde naar Venezuela, wat we vorige week noemden, de drie, drie landen in Latijns-Amerika. Ja. Uh, wat was het? Venezuela, Bolivia en Argentinië, Argentini, weet je voor waar die heen komt? En ja, toen later hadden we nog een paar andere over gezegd ja. dat het moet komen. Nou, uiteindelijk was het helemaal in kan naar kruiken. En uh, uh, officiële uh, toelatingsbrief van Venezuela, hij kon er naartoe vliegen. Maar toen kwam ik weer op, hij kan niet naartoe vliegen, Nick, want hij heeft geen paspoort. Mm Hé, -hmm. hey, maar dat hebben wij ook al gedebunked. Ja. Hij heeft nou nog steeds een paspoort, hij kan alleen naar Amerika niet in, want als hij daar ingaat, dan wordt zijn paspoort ingenomen. Hij kan vliegen naar Venezuela wat hij wil. Toen kwam het verhaal dat Snowden alsnog asiel aan ging vragen in Rusland. Ja. Want, want uh, dat had hij al eerder ja. gedaan. Ja. Toen had, had Poetin al gezegd, oh je mag komen. Ja. En toen zei Snowden in nee ik wil toch niet komen. Maar Poetin die zei, je mag niet denken, Ja, je moet niet meer over Amerika lekker. Doe maar lekker wel, doe maar lekker wel. Ja. Ja, en toen zei Snowden tegen: nee, nee nee nee nee. Ik, ik ga naar een ander land. En daar ook beginnen je in Latijns-Amerika zoeken. Ja. He, de Regeringsvliegtuig hebben we aan de grond genageld in, in Oostenrijk. Alles gedaan wat God verboden heeft. Maar, maar uiteindelijk een week later terug te komen waar we al waren. Dat Snowden, die, die, die, die, die heeft asiel aangevraagd in Rusland. En Rusland neemt het geloof ik in overweging en die verwacht dat het goed komt. Maar, die willen hem alleen asiel geven om daarna wel zo snel mogelijk weer weg te doen. Ze willen hem dus de kans geven om naar een Latijns-Amerikaans land, Noord-Korea, op te gaan. En, uh, maar dat, ik, ik vond het allemaal niet zo inderdaad, ik dacht, ja, nou, ja dan heb ik de hele week nieuws gevolgd. Dan weet je nog niets Weet je nog niet, zijn we er terug bij af. Ja. Totdat ik, uh, Snowden van de week heeft hij een, een, een, een verklaring uitgebracht, een gesproken verklaring, gefilmd en al, ja. op het vliegveld van Moskou Oh, ja, ja. ja. De, de, de, ik heb de hele clip ervan, die duurt 14 minuten. Maar ik denk niet dat, tenzij je erin geïnteresseerd bent, nee. ik denk eigenlijk niet dat het nodig is om helemaal te draaien. Nee. Uh, want er zit ook constant een Russische vrouw tussen die het heel erg vervelend vertaalt. Dat is een vrij onduidelijk iets. Maar, uh, la, la, la, la, Op die verklaring die kun je nalezen op bielix.org. staat hier, als je op Snowden zoekt, dan, dan krijg je een bruikend beeld. Eentje naar boven. Ja. Dit is, dit is, dit is uh, de verklaring van de spokesman of the White House. Dus de, de, de, de, de, degene die de officiële uitspraken van het Witte Huis naar buiten brengt in Amerika. Ja. Uh, op, over het feit dat Snowden deze verklaring heeft kunnen afgeven op de luchthaven in Moskou. Klik er maar op. Snowden's meeting with human rights activists at a Moscow airport triggered an immediate reaction from Washington. The US criticised Russia for providing him a propaganda platform. Although that accusation was met with a certain bemusement at the State Department's briefing. Uh, we are disappointed that It's Russian okay. officials and agencies facilitated yeah, this event so today to by that. allowing these activists and representatives into the Moscow airport's transit zone to meet with Mr. Snowden so despite that's that's government's declarations okay. of Russian's neutrality with respect to Mr. Snowden. So are you disappointed that they let someone into their own airport? Well, oh, okay. they facilitated this event, of course. No. Why? Because this gave a forum... Uh, you don't for, think that he should have a forum, as he he's forfeited his right to freedom of speech? <laughs> well, oh, Mr. Snow, right, as we've talked about, let me uh, just say this because let me he's just ready. say this. Came uh, a out. whistleblower. He's not a human rights activist. He's wanted on a series of uh serious criminal charges uh brought uh in the eastern, eastern District of Virginia in the United States. Okay, I'm sorry, but I didn't realize people who were wanted on charges forfeited their right to speak dat de... <laughs> dacht <er> altijd in <sussionate> je mee uit. En Obama had discans this status of Edward Snowden on the phone. In apparent attempt het was het. to resolve diplomatic runs van de NSA Whistleblower. Ik had die verklaring al gelezen. Mm. En in die verklaring zegt hij kort gezegd, een beetje teleurgesteld is in Amerika. Dat hij die... verwacht. Hij zegt een beetje iets interessants in. Wat je zou horen als je, of lezen op Wikipedia wikileaks.org. Ja. waar je de, de, de, de, het helemaal kan lezen. Is die wel interessant, zeggen, want hij gaat nou lopen miepen over het feit dat als je gezocht wordt, dan moet je toch ook het recht hebben om ergens lekker naar een land te gaan waar je dan vrij bent. En dat is natuurlijk een beetje vreemd, zou je te denken, voor iemand die bij de NSE en de CIA en het leger gewerkt heeft. Ja. Want uh, uh, in, als dat namelijk zo zou zijn, dan zou dus Osama bin Laden ja. ook het recht moeten hebben gehad om in Tora Bora, buiten, zijn, buiten, buiten de bemoeienis van het Westen gewoon zijn leven te leiden. Ja, jullie, jullie willen mij wel hebben, jullie willen mij wel zoeken, ja. maar ik heb ook het recht om lekker in Torabora ongestoord. Dat is natuurlijk niet zo. Je kunt niet iedereen altijd maar het recht geven op ongestoord. Dan kun je een bank overvallen en als de politie je komt arresteren, kun je zeggen, Ho, oh, oh, oh, ik heb ook het recht om even ongestoord naar huis te gaan <lacht> en, en, en, en niet opgepakt te worden. Dat is vreemd iets, maar toen dacht ik, hé, hey, dat is het Witte Huis, verklaart dit over, over Snowden. dan moet, moet, moet het andere Witte Huis, het Russische, Kremlin, het Kremlin niet, niet uit Poetin zelf, maar ik ben op Russia toe. kijken op die website. Ja. En dan heb ik op mijn volgende klikje een, een, een, een verklaring over de situatie van, van, van, van, vanuit de Russische kant bekeken. Snowden 2. More than three weeks arriving, the world okay. Ja, dat is wel rustig. Julenka, Jokovica. deze uh. week when hij zijn from his, his hideout so and was a transit zone. He met human rights activists that share native and asked for their help in requesting temporary political asylum here in Russia. And let's now get all the details from Russia. So I'm going to listen to that later. I get a little bit But of a disclaimer about Snowden. Snowden listen like to that so that you hear all of them. It's a whole Snowden begins to talk. Any official reaction from Russia regarding Mr. Snowden's asylum bid? There. Well, we do know that Russia's immigration officials say they have not received Snowden's official requests for we asylum. Don't have to you understand that Snowden did say that he's planning to uh, officially ask Russia for a temporary asylum on Friday night. So perhaps it's because of the weekend that we haven't uh, seen any movement in that direction and perhaps in an yeah, kind of we will see more in that regard. Uh, Snowden does need some sort of paperwork in order for him uh, in order to provide a safe passage to uh, whichever country he will end up staying at uh, permanently. He has applied to more than two dozen countries for political asylum. Three Latin like, American states are willing to see Snowden move. Uh, uh, move on their soil, but he has no paperwork as his uh, voting, as his yeah. American passport has been annulled, and he simply cannot even buy a ticket. He can't even buy a, a ticket, right? So he's asking Russia to help him out in that regard. Uh, whether or not he'll be granted <laughs> a, a permanent or temporary asylum, of course, is yet to be seen. But he simply does need documents at this point in order to continue on his journey. Mm -hmm. You read it Snowden it used to be en de NSA-contractor, en nu is hij one van Amerika's most wanted <coughs> criminals. Wanted criminals? zijn, give up his, so to speak, no normal life? Yes, that's right. You have a male living in Hawaii one day and then finding himself run from US authorities. Uh, We're going to get out car. How did we get the car? de situatie himself has uh, explained the situation. Goed luister naar het complete audio, maar je nou naar YouTube one month ago, I had een uh, family and I lived in great comfort. I also have had the capability, without any warrant of law, to search for, seize, and read your communications. Anyone's communications, at any time, that is the power to change people's fates. He is also a serious violation of the law. Ja! Je werkt bij de je zorgen over het overtreden van de wet. was conflict Snowden's Je kunt het op uitzenden, zo kun je het Ja, en dit was wat ik in een week uiteindelijk gevonden had. En zeg eerlijk, als ik hiermee mijn aangekomen was, stel dat dit het is. Dat dit mijn snowden rapportje is. Ja. Zou je is dat zijn? En ik zat er met de aan. Ik had je beloofd, vorige week al afgesproken, ik, ik zou. mijn uitzoeken over je Jij was met je eigen project bien, bezig. Ik zou gesoden. Ik denk hier kan ze niet meer aankomen. Dit is een crap. Ik zou ook wel weer goed zijn met de clepje show, maar we willen iets een kwaliteitsverbetering. <tause> dus ik had die hele uitzending, die hele verklaring letterlijk live. En had ik een audio van 13, 14 minuten met het vervelende Russische wijzen. Ja. Ik zat erover na te denken en vanmiddag, Mick. In één keer, baboom. We hebben het de afgelopen shows hebben we het gehad over. <coughs> zit Snowden nou echt drie weken lang, toen twee weken lang, al op dat vliegveld? Wat je niet net een gek. We geloven er geen zak van. Mick, ik heb het nog van niemand nergens gehoord. Op hele internet niks. Het is mijn eigen vondst. Ja. Maar ik, ben, ik, ik heb zelden ergens zo achter gestaan. Ik heb fucking gedebugged dat Snowden al drie weken lang op dat vliegveld zit. Ja. ...en ik weet bijna zeker dat de consequentie daarvan is, is dat als Rusland het ook weet en geen stilhoudt... ...Snowden in een KGB-agent. Ja. Okay. ja, ja. Uh, hoe heb je dat... Uh... Ik heb hetzelfde clipje wat we net hoorden, daarom vond ik het leuk om het in dat clipje nog even erbij te zetten... Mm -hmm. ...heb ik ook live. Live, die, die, die wat Snowden zit te vertellen? Wat Snowden zit te vertellen, maar dan zonder onderbrekingen van Today en oh, van de reporters. Ja. ja? En dat is... Ik draai mijn clipjes... En ik ben benieuwd of jou is of Jij bent ook wel scherp? Of jou nee, nee. is of wel? Dat met jullie. niet. thank you for coming. Wanneer we de we Ze alles in het Russisch. Ze is het? Okay. En, en, alleen maar Russisch. Laatste, wij me had a family of Paradise. And I in Wat we zij was het dus aan we have all the time. We also had the capability, without any war of law, to search for and, seize and read your communications. That's so, that's what to do. We're to do. to do. We're do. do. That is the power to change yes. people's This is the power to change It is also a serious violation of the law. the law. third and fifth amendments to the Constitution of my country. The Article 12 of, of the United Universal Declaration of Human Rights. And numerous statutes such systems of massive. For basic surveillance. Oh. About it. Oh. The I said to anybody, I said to anybody. I the like, I was like, I was like, I was like, I was like, I was like, I was like, I the like, I was like, I was like, like, The secret article. En op wat hij zegt. Stil, stil, stil, stil, stil. Denken, denken, denken. Hij komt met... I've heard this many times over the last month of weeks. Hij yes, heard this many times over the last month of weeks. wel de laatste Het systeem van de vluchtomroepen gaat aan in die hal. Ja. Hij is toch heel vaak gehoord, de afgelopen maanden. Ik kan het droomen. Let op wat hij zojuist doet. Hier is niet weer geknipt, dus één opname, de live opname. Twee. Dave? Wat is het nu? Dat jij? Ja? Maar nou. Die vrouw die alles net rustig heeft gezet. Iemand zegt het uit het publiek. We moeten dat niet veranderen, want het gaat niet. Ik wil het niet. We kunnen dat negeren, want het gaat voor een lang tijd. Er is een rus uit het publiek. Er is een rus uit het publiek terwijl die die praat, hij is aan het praten dat Dat intercomsysteem, dat gaat vluchten of iets doorgeven, ik kan niet, Russisch, maar dat gaat dan, volgende vlucht naar, weet ik gaat om ga ook 18.15 uur vertraging. Dan is het heel lang stil. Je, ziet hem, je hoort hem schrikken in zijn stem dat er iets tussendoor komt. Ja. Het is heel lang stil, hij wacht, hij wacht, hij wacht, hij wacht. En dan in één keer, aan een, nou vind ik persoonlijk, na een erg lange tijd zit hij... Ho ho, I have heard that many times before, the last month. Yeah? Ja, dat, is, dat, dat geloof ik ook, als je drie weken op een vliegveld zit. Ja, dat komt dan. Constant, sterker nog, ik heb er minder over zitten denken. Ik ben ervan overtuigd dat je na drie, vier weken... Verstaat nog even. Je, je, maar je kan het ook verstaan. Ja. Als je zo lang een tekst hoort, je gaat op een gegeven moment wat, hij heeft niks anders te doen. Je gaat Russisch verstaan, misschien niet perfect, maar dan komt het tweede stuk. Hij begint weer te praten, dat ding gaat weer, slingert weer aan, hij schrikt ervan, dat hoor je aan hoe hij praat, ja. hij schrikt, en ja. hij wordt gerustgesteld door die Russische vrouw die naast hem alles in het Russisch vertaalt, maar waarom vertaalt zij alles in het Russisch? Omdat iedereen in het publiek Russisch, Russisch is, daar vertaalt zij in het Russisch voor. Ja. Hij praat Engelse zinnetjes hele kort en ze krijgen het Russisch door Dan vertelt zij het Engels, je hoort iemand uit het publiek, na nou de tweede keer hoor je iets roepen in het Russisch. Een man. En daarop reageert zij met de zin. Uh, uh, dus hij heeft haar ingefluisterd om te zeggen tegen Snowden. You better continue, because it's going to keep on for quite a long time. Ja. Dus zij vertelt hem hoe het systeem op de luchthaven. Ja. werkt. Maar hij zit er al drie, ruim drie weken. Ja, hij zit al maand. Hij zou moeten kunnen timen tot op de seconde precies hoe lang het bericht duurt. Sterker, als je, als, je, als, je, als je de hele maandverlangig te pitten ook en zo. Slacht vliegen ze ook hoor. We gaan eens eens door. Je, je weet, gaan weet gaan. precies het ritme van de vluchten. Ja, je kent op een gegeven moment de vlucht uit je, je hoofd, je je hoofd je week. Week. na drie weken. Na ja, drie weken weet je hoe laat de vlucht naar Amsterdam komt. En je kunt hem ook verstaan. Hij zit daar niet. Hij zit daar niet. Nee. Het feit dat Rusland zelf nog steeds volhoudt dat hij op die luchthaven zit. betekent dat Rusland dat dus ook dekt. Dus mijn conclusie is één en één is twee. Hij is een overtuigd bewijs. KGB. Bergen. Ja, nou dat dacht ik dus ook. En het sluit precies aan met hetgeen wat ik uh, onderzocht heb deze week. Als ik wat uh, had je nog toevoegen? Nee, nee, nee, nee. Slag... Ik vond dit trouwens wel uh, ja. een, een, een, een vrij goede vondst. En dat is door, ja. kritisch, door kritisch te luisteren. Maar weet dus... je wat, wat, ik had hetzelfde wat jij hebt, maar dan aan de zogenaamd andere kant. Ja. In de VS lopen ze constant op het nieuws, uh, Glenn Greenwald en al die andere machtkezels lopen te beweren dat de CIA dat vliegtuig tegengehouden heeft. Ja. Forced landing. Ja, dat ja. hebben ja. Voor, we hebben vorige week over gehad. Dat ja. het niet zo voorst ja, was. Dat er een van was. Dat filmpje laten horen, dat het niet voorst was. Ja. Waarom, dacht ik, waarom gaan ze constant nu uh, Amerikaanse media, die volgens mij aan die kant van die media moeten staan, dus overhuis, zoals we altijd dachten, waarom gaan ja. nu het verhaal dekken van, van Snowden constant, weet je wel. Ja. En, toen kwam onze grote vriend uh, Brzezinski. Ja, ken je ook al? Ja. Je kent hem niet. En Brzezinski die was uh, wat, wat directer en duidelijker. En die zei: van, uh, ja, eigenlijk Hij zei letterlijk ongeveer: uh, wat een bullshit. Uh, de Snowden is uh, een KGB-agent. Ja, nou, dan ligt hij er ooit Daar ben ik van overtuigd. Maar waarom? Maar, maar um, kloppen doet het allemaal niet. En met niks klopt, maar ik, ik begin wel het idee te krijgen dat Amerika werkelijk niet weet waar hij is. En dat Rusland is. Maar lang binnen. binnen ja, ja, hij is een Rus. Hij heeft hij, hij geen asiel meer aan te dragen. Hij is door elkaar en dan worden. Hij, hij kan overal heen. Overal naartoe. En, dus blijft blijft voor, en toch blijft Rusland het spelletje uitspelen. Dat hij daar zit. Dat er dreigementen komen. Afgelopen week was ja. het nieuws dat hij. Hij, had, hij heeft nog zo gruwelijk veel ja. informatie waar Amerika binnen één seconde voor door, door de knieën zou gaan. Ja. Zo'n pijnlijke informatie heeft hij nog. Ja, maar wat nou. Ja? Stel je eens voor dat uh, je hebt Rusland, Amerika, CIA en alles die boel zit erbij. Hè? Ja, ja. En je hebt, stel je voor, nog een macht daarboven zitten, die zowel de VS als alle dingen die daaronder vallen, CIA, FBI, media, noem het allemaal op, ja. komt er En ook Rusland, dus je KGB, Poetin, alles. Dan heb je het zelfs maar Die uh, aan allebei de kanten uh, opdrachten geeft. Je bedoelt eigenlijk een beetje wat waar we vroeger de term gebruikten, de New World Order, zou dat moeten zijn. Iemand die alle facetten in de wereld doneert. Ja, ja, maar het is geen New World Order. Het is een ja, nee, order. Maar, maar, maar een World Order, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. en uh, waar mijn onderzoek mij heeft geleid uh, komt onder andere door het Snowden dingetje, omdat ik het gewoon helemaal niet besnapte. Yeah. Ik wist altijd wel van, er is een macht die alles bestuurt, maar het gebeuren rare dingen, weet je wel. Ja. Yeah. En ik had uh, de laatste tijd wordt er steeds meer uh, dingen gelekt. En dan worden de dingen gelekt. Op Fox News komt er dan in één keer een filmpje. Een nieuwsuitzending over chemtrails. Ja? En dan gaat de hele alternatieve media van wow, wow, wow, zie je wel, tijden zijn veranderd. Fox News gaat over chemtrails en we worden allemaal besproken. Dit oh, is de coming out? Ja. Dat gebeurde. En ik heb met chemtrails een hele andere opvatting dan anderen over. Want als chemtrails echt daadwerkelijk. Zo so fucking giftig, en raar, waarom zijn hier met z'n allen over? Dat leven we nog allemaal. Ja, dat is wel bullshit. Nog ik ben vroeger heb ik al meegedaan van een deel. Ja, dat ga ik ook helemaal met het verhaal. We zijn allemaal met dit soort dingen meegegaan. En we gaan allemaal met dit soort dingen mee. Het gevaar, sorry, het gevaar van, want ik zei daar straks bij Snowden kom ik erachter door kritisch te denken. Dus als je iets hoort en leest, ook al doe je de volgende dag, denk nog eens na over datgene wat je gehoord of verleden, en denk kritisch. Maar je kunt ook te kritisch denken. Als je net aan het ontwaken bent, als je net bewust bent aan worden van wat er echt in de wereld aan de gang is, dan ben ik ook door de periode heen gegaan dat je achter, iedere, achter ieder blad een, een geheim agent zag. Je, alles, als, als er een streep in de lucht was, ja. dan waren het kerntrails. Alles. alles was gericht. Je, wordt op een gegeven moment ook te, je moet op een gegeven moment ook een schriftje gaan maken. Dat je, dat je, niet alle, je moet het kritisch overdenken. Je moet niet overal automatisch van het tegenovergestelde uitgaan. Ja. Dat uh, was er van de hand. Uh en plus het feit dat je mensen hebt als een Alex Jones, zoals ik de laatst deed, zoals je weet heel erg mee, ja. en dat ik elke keer uh, op mijn site ook desinfo agent, ja. maar voor wie werkt hij? Ja. Wie is zijn werkgever? Wie, wie geeft zijn opdrachten? Jesse Ventura, ik weet niet of je kent, oude gouverneur, oud worstelaar, show worstelaar, ja. uh, is nu uh, nationaal op tv met van, uh, van die cut shows, en dan gaat hij bijvoorbeeld David Icke, gaat hij dan uh, die en zo, ja. dat soort mensen. Uh, waarom wordt dan uh, bijvoorbeeld een demming nu in één keer geofferd? Ja. Yeah. Waarom? Uh, gaan we met z'n allen zitten, we nu met de, de, Iedereen. Mensen op je werk, mensen in de matrix, iedereen schopt tegen de bank aan. Schopt ja. tegen de overheid aan. Ja. Schopt tegen de Bilderberg aan. Schopt tegen de Illuminati aan. Je mag geen openbaar geweld plegen, maar als je op straat een bankdirecteur in elkaar trapt, dan gaan ze klappen Tot, en dan, dan krijg je een van de burgemeester. Ja. Yeah. Uh, Bankdirecteuren zijn vieze, smerige vlekken, geschofte. Maar laten we heel erg reëel zijn, ze zijn niet de enige. De halve wereld bestaat schoffen. En, uh, ik zag dus al die verschillende dingen. Ik zag uh, de sionisten weet je wel. Uh, Illuminati, zoals mensen. ik had daar helemaal niet zoveel mee. Ik dacht van ja, leuk verhaal die Illuminati. Maar het zijn allemaal blanke. De Rothschilds. Ja. Uh, weet je wel het verhaal? Ik heb er nooit zo heel veel mee gehad. Tuurlijk heb ik er wel. Uh, je boel wat het doen. Je moet een uh, naampje geven. Je geeft het een naampje. En je en die geeft te, te veel macht. Ja. Oh, want ja. uh, wat ik altijd dacht is van, oké okay, leuk, maar wie bestuurt dan China, wie bestuurt Japan, wie bestuurt uh, Rusland. Ja, daar zitten de rotsjeutjes niet. Daar zitten ze niet. Daar zitten de hele andere gasten. Maar jij bent op een spoor gekomen. En ik heb, ik heb daar echt over na zitten. Want ik, ik wist wel, want ik was met, met mijn onderzoek met de site, anders, ik wist er is een overkoepelende macht. En dat is niet de Illuminati, dat is niet de Nieuwe wereldorde, dat is niet de Zionisten. Al die dingen die wij horen, die horen we wel een reden. Ja, oké. Um, nee, ja. uh, dus ik wist, dat zijn ze niet, maar wie zijn het dan? En ik had wel eens gehoord over de Jezuïeten. Ja. En, maar informatie over Joost, die kan je niet vinden. Jezuïeten is een orde, toch? De orde van de Jezuïeten ja, opgericht in 1541 officieel, 1540, in ja. Rome. Romantisch gezien zou ik denken: een, een groep mensen die de twaalf apostelen gaan doen en net zo zo beleven als Jezus. Wat zou je Jezus. denken? Jezus-volgingen, Jezuïeten. Dat is hun uh, publieke uh, gezicht. Yeah. Hun publieke gezicht is de katholieke kerk. Yeah. Ze hebben zich. Het uh... is een katholieke orde. Zo worden ze omschreven. Yeah. Dat zijn ze niet. Ik had erover gehoord, maar je kan nergens kon ik informatie over vinden. Ik wilde er iets over gaan schrijven, al tijden, maar ik had gewoon geen informatie. Ik kan wel gaan roepen van, Jesuiten, uh, wat hebben mensen er dan aan? Nee. En uh, toen kwam George Cavacillas, onze grote vriend met zijn ringbaartje. Het Grote ei de baad. Ja, swag. Die kwam met Super Who Radio, ja. episode 14, als mensen het wel namen wisten. En die had te gast William Dean Garner. Dus William, net zoals de prins, ja. Dean, D-E-A-N. G-A-R-N-E-R Garner. Ja. Yeah. En die man heeft de laatste 30 jaar van zijn leven heeft hij, uh, onderzoek gedaan naar de Jezuïeten. Ja. Yeah. En dat, niet, dat deed hij elke week dan een paar bladzijden uh, lezen. Maar dan las hij niet uh, boeken van nu, of media, of filmpjes op YouTube, of, of klokkenluiders. Oude. Nee, maar hij deed zijn eigen onderzoek naar Wist van. Uh, hij is namelijk ook. Uh, heel, ik, zal, ik zal wat video's van hem posten hoor, op de site. Iedereen het kan zien. Ja. Want uh, ik kan lang niet alles vertellen wat deze man vertelde. En hij kan dat zelfs niet in zijn interviews, zoveel informatie is het. Um, maar hij is dus ook een oud, um, huursoldaat, zeg maar. Ken je ja. Die filmen Black Hawk Down? Ja. Zo'n platoen zat hij. Dat heeft hij gedaan. Hij is ook wetenschapper geweest. Uh, en hij is altijd en hij is um, hoe noem je dat, Ghostwriter uh, in het Nederlands. Uh, schrijver allemaal ja. schrijver, een uh, hij schreef dus boeken voor iemand anders, ja. en 70 daarvan, die zijn op de New York bestsellerslijst gekomen, dat niet alleen. Hij ging 70 op... boeken die hij geschreven heeft, ja. die allemaal andere of 17, was... ik kan het ook verkeerd verzwaan hoor, nou, 17. Dat 17. boeken, uh, in ieder geval, Flink aan de boeken, dat de doen wij niet nee. zeg aardig. <laughs> Toen wilde hij zelf ook schrijver worden, dus, uh, en hij had gehoord van als je goed schrijver wordt moet je beginnen met editen. Ja. En tegelijkertijd deed hij natuurlijk elke week, door die één of twee uurtjes, ging hij zich verdiepen in de Dat Was ook uur. Nou, hij was gefascineerd, want hij vond dingen naar ding uit. Ja. Uh, daarover. En op um, een gegeven moment heeft hij ook dus met uh, Dan Brown, heeft hij -edit. Ja, ja, ja, ja. Dan ja. Brown, wist dat hij met de Jezüten bezig was. En Dan Brown heeft hem gevraagd om in zijn boeken zijn kennis te editen. Nou, ik heb uh, van Dan Brown, ik, ik heb, een, ik heb uh, op het nieuwste wat voor een maand ergens uitgekomen is. Dus naar heb ik alle boeken van Dan Brown uit. te ja. maar de Wat eerder in het kwam zijn een leuke, spannende boeken om te lezen. Ja. En uh, zijn boeken staan onbekend. En uh, er staat Dan Brown ook onbekend, althans, ja. Dat hij, dat hij enorm goed onderzoek doet naar de geschiedenis van zijn onderwerpen. En ik heb bijvoorbeeld de Da Vinci code gelezen. En als je daarover zelf om gaat zoeken, uh, ja hoe zoek ik, maar dan, dan kloppen alle dingen die hij, hij schrijft. Bijna minutieus. Ja. Over orders en over. over, over uh, de de, de, de draad erin is, bijvoorbeeld in de het, het Defensiecode, da het, dat, het, dat het gaat om een nog levende nageslacht van Jezus Christus. Ja, precies. Ja. Mm. En, en, en daar, daar, daar weet ik niet of het, de, ja. of het echt is. Dat, dat, dat, en dat wordt ook beetje beschreven als, als een deel fictie, een deel realiteit. Ja. En een deel fictie zou dan zijn dat dat natuurlijk niet echt een laatste bloednaam is. Er zit ook een Jezus in? Dat was toch die enge gast die. Ja, er ja. zit zo'n gozer in, met een, een uh, modderskat? Silas? Wat is dat? Silas. Ja. En dat is een, die is van een bepaalde orde. De, ja, dat is de jezuïte worden. Die, die doen zichzelf kastijden en alles. die slaan, zichzelf constant met ijzeren pillen. Nou, in ieder geval, dit is een beetje afwij afwijkend van hetgeen wat ik wil vertellen. Maar hij heeft meegewerkt op de Vinci-code. En straks komt dat wel even terug weer hoor. Ja. Maar wat ik straks kan vertellen. Uh, in ieder geval, dat soort dingen deed hij dus. En, uh, en ook die Jezuïte, dus 30 jaar lang. En hij is er dus achter gekomen, en daar kan iedereen achter komen, want die literatuur die is er dus gewoon. Er uh, zijn wel boeken van voor 1880. Ja. Als je boeken van voor 1880 hebt, dan kan je juweeltjes vinden aan, uh, aan informatie. Ik kan het helaas niet meer doen, maar mensen die uh, de tijd zat hebben, die kunnen boeken voor 1880 gaan nemen. Over, over onderwerp je je ja, want wat er namelijk in 1880 ongeveer gebeurd is, dat kan, op, dat kan je nazoeken. Yeah. Uh, in 1880 is uh, Reuters, Reuters, Reuters, Reuters, is uh, overgenomen door de Rothschild-familie, yeah. en ook uh, Associated Press rond die tijd. En uh, voor die tijd had je duizenden uh, uitgevers. Een paar uitgevers. gaat het dan over. En in 1880 vonden de jezuit het uh, niet zo heel handig meer, dat mensen natuurlijk geletterd konden gaan lezen. Het yeah, yeah. Was het niet handig meer om uh, al die informatie zomaar, uh, beetje, beetje, daar een moest beetje... iets aan gebeuren. En dus toen hebben ze al dus besloten van, uh, we kopen gewoon de media over en we ownen de media. Waar wij een simpel voorbeeld van hebben in Italië, wat Berlusconi is daar hè daams, Als je de media maar hebt, kun je daarna alles flikken wat je wil. Ja. Want het komt toch alleen maar, in jouw nieuws het komt in de krant of in de boeken of in de trust. Terwijl... Ja, de de jezuïeten zijn dus in 1541 dus uh, ontstaan. Ja, opgericht door die uh, uh, Ignatius. Ja, was, het, was het een katholieke oorsprong? Paus, paus Ignatius. Ja, maar dat is natuurlijk niet het begin van deze orde. Deze orde is door de jaren heen. Ze bestaan al meer dan bijna 6000 jaar. Zij zijn de Tempeliers? Zij zijn de Tempeliers, juist, correct. Ze zijn onder verschillende namen, zijn ze door de... Pas natuurlijk hun, hun merk aanwezig je, ja, ja, ja. je kan niet eeuwig tempelier blijven. Tempeliers blijven. Tempeliërs zijn van... Die, die, die ze geen... zijn begonnen vanaf de Egyptische farao's. Varen, naar de Tempeliers. En in 1541, net daarvoor, kan je ook nazoeken, zijn de Tempeliers verdwenen. En toen zijn, is het uh, andere naam gekregen. Wat, de, de, de Society van, of Jesus. En wat ik in mijn, in mijn geschiedenisboeken over de Tempeliers heb geleerd, is dat het een enorm machtige orde was. Ze deden kruistochten, uit de naam van de kerk. Ja. Ze hadden enorm veel geld en, en tegoeden. Mm -hmm. En toen zijn ze door een bepaalde pauze in één keer op de een of andere dag verboden. Ja. En volgens mij allemaal afgeslacht. En het geld geconfiskeerd door het Vaticaan. Dat, Dat was het verhaal, zoals ik het uit de gewone geschiedenis mijn leven opgepeten. Ja, maar als je gaat zoeken op Wikipedia, wat ik ook gedaan heb met Jezuweten. Ja. Dan krijg je ook het verhaal wat, wat wij uh, in de Matrix voorhouden. Ja, ja. Wat ik nu Jezuïte, Jezuïte is uh, missionaris. Uh, en die gaan overal ter wereld gaan ze uh, Gods woord brengen. Ongeveer wat zijn ze lief? En mensen waren jaloers, we macht op een rijkdom en daar zijn ze aan onder gegaan. Ja, dat Ja, de de en... ja. ja Hetzelfde hoe, zoals de Jezuïte. Maar ze zijn gewoon doorgegaan, ja. Ja, maar dat, je moet even weg met het verhaal, met, met, je, met je beeld van hoe je het hebt. Oké. Okay. Oh Stel je voor dat, dat uh, de allescontrolerende macht dat is. Het is niet het publieke het verhaaltje wat ze in de geschiedenisboeken schrijven. Yeah. Als je Jezus Witte gaat opzoeken op Wikipedia, zijn het hele lieve mensen. Stempeliers is ook een orde, die, uh, die, daar heb ik ook op gezocht namelijk. Die, uh, nou ja, dat wordt heel vriendelijk omschreven, maar dat wordt eigenlijk in hele lieve zin omschreven dat ze van alle moslims gingen jagen in de kruistochten. Dus heel lief waren ze niet. Nee? Tegen de morgen. Ja, is zo heel lief waren ze niet. Nee? En dat vind je in die boeken van voor 1880, daar staat het verhaal, ja. wordt er we nog wel in beschreven. Ja. Die zullen we niet makkelijker krijgen zijn binnen. Die ja, amper te krijgen. Maar deze man die vertelt dus zoveel informatie. Eigenlijk, Eigenlijk dingen zoals een dingetje waar ik aan mee zat, dus weet je wat? Bijvoorbeeld uh, Alex Jones, zou ik zeggen. Yeah. Ja. Hij is open nader door. Uh, en dat vond ik altijd raar. Ik heb ook de laatste keer onderzoek gedaan naar Alex Jones en toen kwam ik erachter dat Alex Jones zijn show is. Uh, gesponsord. Gesponsord door de Genesis Communi Communication Network. Genesis, dat is Genesis, eerst dus het eerste Bijbelboek. Ja, en heel veel geld, een of andere journalistische... Uh, hij is ook een, ik vind hem ook wel een typische bijbelbel amerikaan Ja, maar dat, dat, dat, dat GCM, dat is dus een witte orde Ja. Yeah. En wat is, je kan het namelijk heel simpel, kan jij zien, wanneer iemand voor de reze-witte werkt, of tegen de reze-witte werkt. Alex Jones heeft over alles een hele grote bek, toch? Ja, alles. Ja, precies. Alles. 1774! Alleen hij heeft over één ding, heeft hij het nooit. Ja. Hij heeft het nooit over Jeze Witte. Nee. Nooit. En, uh, wilde en had hij de informatie die jij nou gevonden hebt, had hij dat zeker moeten kunnen vinden? Is het zo makkelijk om die in te gaan? Nee, maar Alex Jones heeft het nooit over met een reden, wil ik zeggen. Nee, dat, dat begrijp ik. Dus hij, want als hij die reden niet had, dan had hij iets anders wel gebracht. Natuurlijk. Oké. Okay. Die reden is dat hij werkt voor Jeze Hetzelfde hmm. het Genesis Communication Genesis heeft uh, Dean en de karne, Drie jaar geleden toen hij had hij een heel populair blog, schreef hij over Jezuwieten, Brzezinski, uh, noem het allemaal maar op yeah. en toen is hij benaderd door dat netwerk om ook een show te brengen. En toen zei zeggen jij krijgt ook een show en jij kan beter worden hij is Jones. Want heeft een grote bek en een used car salesman. En je mag bij ons een show doen en we uh, maak je groot. er is dus alleen één klein dingetje, Jij mag het niet over Jezuwieten hebben. En toen is hij gewoon de kamer uitgelopen en uh, ja, lachend naar huis geweest. Dat is er aan de hand. En uh, Jesse Ventura, hetzelfde. Want waar we mee te maken hebben is uh, gecontroleerde oppositie. Ik heb het net ook het Engels vertaald: controlled opposition. Dus. Yeah. En, dus dat houdt in, mensen worden, zoals wij wakker worden, de meeste maken het mee. Die gaan allemaal in de Illuminati, dingen. Allemaal in de Alex dingen. Ja. Ja, daar kom je als eerste in terecht, omdat je naar nou gaat twijfelen, dus je zoekt antwoorden. Wat ze gedaan hebben, is om, om te voorkomen dat al die mensen die wakker worden uh, met z'n allen uh, naar Rome trekken en daar uh, die gasten uit uh, weet ik veel waar, ergens trekken en wat jij in de vorige uitzending zette over de muur van Rome de en, uh, flikkeren. Om dat te voorkomen heb je dus nodig, uh, gecontroleerde oppositie nodig. Mensen, je moet mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden. Ja, dat er iemand is die van hen opkomt. Ja. Uh, weet je wel? Dat is democratie. Ja. ja. En dan hebben ze dus mensen zoals Alex Jones gemaakt, uh, Coast to Coast een radionetwerk in Amerika ook zo'n voorbeeld. Uh, die in één keer uh, heel veel geld hebben. Een nationaal of een wereldwijd publiek bereiken en uh, een hele hoop dingen zeggen die ze mogen zeggen. Maar het allerbelangrijkste mogen ze nooit en te nemen over praten. En dat is dat al die dingen waar ze over praten, gecontroleerd worden door de Jezut. En zo werkt het. Ja, dat is heel ik, ik zag er nog eens op terugkomen, dat, dat, dat past in een bepaalde theorie, die ik al eerder in mijn hoofd had. Ik ben een beetje, op ik even kort aan het helpen herinneren, maar een kort stukje. Maar ik ben een beetje over Egypte aan het zoeken. Wat daar nog aan het is, dan krijg je de vinger niet achter. Zal het verhaal. Maar daar is dit inderdaad... Wat, wat, wat, je kan het op alles Ik kan, kan, kan het kort even zeggen. Daar is nou een enorme grote mediaticoon. handelaar meurder. Die, die is nu naar deze laatste wisseling van de, wacht, van de macht is die in een keer naar buiten gekomen en zegt ik ga miljarden ga ik investeren in uh, Egypte. Miljardaires, daar moet je dus bang voor zijn. Miljardaires, en zijn broers... zijn dat zijn gewoon uh, we are the people. Hij is miljardair, denk ik. Hij zijn naam... Miljardair, denk ik toch? Miljardair. Ja, daar moet je dus voor passen. En hij heeft ook twee broers die zijn ook miljardair, dus hij komt uit een miljardair familie. Zijn, zijn vader was, dat is de man die nu een van de grootste mannen van Egypte kan worden. Ik weet nu zijn naam niet uit mijn hoofd, ja. maar houd maar in de gaten. De man die groot wordt in Egypte is een man... Wie broer ook is, Zijn vader was oprichter van het eerste Egyptische olieconcern. Die jongens zijn bulken van het geld, die hebben de meest, als je op Wikipedia bezoekt, de Engelsen, dan krijg je de meest rare connecties en organisaties die allemaal niet bijgezet die hebben. Allemaal die grote machttrekkende bedrijven. Daar, daar komt zo'nzelfde media shield. Oh, Die komen overal worden de vervanging. Die zijn tegen moslims. Egypte is nou in een keer de tegen ja, moslims Je keren. die hele agenda wat uitgespeeld, nou hè? Ik klopt. Egypte is zich tegen moslims het keren. Uh, uh, Ah, dat, dat, maar dat is één oogstukjes. Ja, ja. het, hele, het hele Snowden verhaal. Uh, alles. Alles kan je erin passen, want ze controleren werkelijk waar alles. En hoe ze dat gedaan hebben, is dus al vanaf de tempeliers, en toen in 1541, dat zijn dingen die, die je dus na kan zoeken, ja, hè, als je ja. zou willen. Maar dit komt bij mij gewoon op mijn innerlijk weten gewoon binnen van bam, weet je wel. Dit is het gewoon, dit zijn al die puzzelstukken, Mickey, die worden hier herre verenigd, fucking dit is het. Wat ze gedaan hebben in 1540 was opgericht. En nog geen 15 jaar later zijn ze zelfs al in China, zelfs in Japan, toen die landen ontstonden. En vanaf die tijd controleren ze elkaar. Dus. Ze controleren alles, en iedereen. En is dat, is dat als, als ze beheersen al het nieuws, zodat ze zelf uit het nieuws blijven? Ja, ze zorgen ervoor dat, dat, dat, uh, dat niemand. Weet je, daarom heb je ook dus. Uh, weet je wat, iedereen het altijd over heeft, de Rothschilds? Ja. Yeah. Dat zijn niets meer dan de accountants van de witte. Dat zijn de accountants waar. Dat zijn allemaal afdelingen, je ziet als een één grote corporation ja, en dat zijn de accountants, niet alleen de accountants. Zij zijn dus degene die daadwerkelijk dus Reuters opkopen, alle banken, Morgans, bedoelt de JP ja, Morgans ja. dan, de Rothschilds, de Rockefellers, uh, Kissinger. Oh, die grote. Die mensen, die oh, zijn dus, die zijn, dat zijn geen, waarschijnlijk geen Jezuïten, maar die hangen daar net onder, snap je? Ja. Dat zijn hun marionetten. En al die mensen, die, die, die, die, die spelen gewoon hun opdracht uit. Dus uiteindelijk kun je zeggen, hey, alles wat we ook maar uitzoeken de afgelopen periode over bianoop, is allemaal ook van ons energie gestoken in. Nou, het is leuk voor de entertainment, om ja, mensen ja. duidelijk te maken hoe makkelijk het is als je die informatie hebt, als je het gereedschap hebt, kan je het ook toepassen op alles wat jij hoort. Want alles wordt gecontroleerd volgens een uh, movie script. En uh, de jeze zijn natuurlijk daar niet die Zijn ook weer uitvoerend, hè? Waar we wel zijn. Die ja. zijn weer uitvoerend, wat wij in de Go Revolutie beschrijven: de krachten van beperking. Ja, ja. Dat is een buitenlands, buitenaards plan. Jezuïeten voeren het plan uit, zoals hun meesters hun dat uh, geven. Maar hun zijn wel de op aarde waarschijnlijk bijna hoogste, of misschien wel hoogste de piramide. En zij dienen Jehovah. Zij dienen geen God. Zij, nee. zij dienen dus niet de Gods uit die de katholieken hebben. Die, Jezusvieten... die zijn echt puur Jezus. Nee ja dan dat waarschijnlijk misschien ook al Jezus want Jezus is Lord Sananda ja waarom mijn computer niet uitvalt want als ik uit komt er energie binnen wil je niet weten maar Lord Sananda is dus de entiteit die zich voordoet als Jezus dus het zal mij inderdaad niks verbazen wat jij zegt dat ze uh, geloven nou ja geloven is het denk ik niet ik denk dat zij dingen zeker weten ja zij, zij hebben daadwerkelijk contact en dan heb je het weer over de top hè? ja dat, met met die entiteit, ja. Ja, honderd procent. En uh, Amerika bijvoorbeeld, ik heb iemand soms nog wel wat vragen, want ik weet dat je... Ik heb hier zoveel over gehoord laatste week. Abraham Lincoln, hè? Ja. Yeah. Vermoord, hè? Yeah. John boot. Ja. John Wilkes Booth. Ja, Jesuit. De moordenaar. Want uh, Abraham Lincoln was de laatste president van de Verenigde Staten, die daadwerkelijk democratisch gekozen was. daarna is één grote Jezus wie de zorg. En wat ze doen, is niet de president, die heeft helemaal geen flikken te zeggen zoals wij we al weten. De Bush, Obama, maar geen reden uit wie die neerzet. Oh, het gaat meestal om de adviseurs. En ik, heb, ik ken nu twee namen. Die zitten wel het langst. brzezinski yeah. Ja. Kissentje praten als met de is er, is er, is er een buitenlandse... Wat is toch, wat is die Republikein? Ja, dat dat uh, weet ik niet. Zeker, kan nee, niet ik, op, op, maar... ik weet wel dat Brzezinski al bij Jimmy Carter, bij Nixon, adviseur was. Volgens mij nu, bij het vorige kabinet van Obama, was hij weer adviseur. Hè? Ik heb bij Kissentje, als je dingen van hoort hebt, die zelf in buitenlandse ja, Die klingel, Klingels zeggen ons aan het, het Ja, ja, precies. dat is niet te verstaan? <tokk> dat zijn dus de mensen, die het geopolitieke het, het spelletje uitvoeren. Ja. Daarom zegt een Brzezinski ook in de Snowden zaak. Snowden is KGB. Want script is Snowden is KGB. En Amerika, dat is het hele script, weet je wel. Ja. Die, die koude oorlog weer in China wordt het straks bij betrokken 100%. Maar toch maakt de zaken die ze die naar buiten brengen niet, niet, niet per definitie minder belangrijk. Natuurlijk nee, niet. Want, want, is... want, want wij hebben als, al je nou, als je naar nou een film kijkt en je weet wie de, wie de makers van de film zijn. We willen niet zeggen dat die film crap is. Nee, wij, het blijft leuk om naar die film te kijken en dat en om moeten de, mensen niet vergeten. Om in deze, deze show waarin we met leven mee te lopen, ja. is het ook van belang denk ik om die dingen te weten, te onderzoeken, te kijken. Kijk, misschien krijg je niet alle informatie, maar ieder stukje meer informatie dat je krijgt door eigen onderzoek, dus wat je door, uit jezelf naar ja, is wel ja, belangrijk. Dit is zo'n grote eye-opener. Als jij weet dat alles zo gedaan is, dan maak je de film een stuk... ...leuk en comfortabel om te kijken. Ja, voor ons is het ook nog wel iets, want ik denk dat dat... Uh, uh, ...veel van onze theorieën die we een paar jaar geleden hadden... ...en die we later weer, die, die, die we ook hadden onszelf kwamen toen... ...en we later weer een beetje verworpen hebben... ...blijkt het toch achteraf gezien dan wel weer meer hout hebben gesneden... ...dan dat we de laatste tijd credits voorgegeven hebben. Wat bedoel je? Dat, dat, dat uh, in het verleden, wij, wij al eerder over de Indigo Revolution... Zijn we al eerder bezig geweest met, met, met, met wat meer uh, Crackpole-achtige theorieën ja, ja. over, over, over Illuminati, over alles? Ja, ik heb we het gesproken. En daar. En daar, daar uh, maar er blijkt achteraf er juist meer waarde in te zitten dan we wij altijd gedacht hebben. Ja, precies. Ja. Um, iets over die Illuminati. Ik ga ze dus vanaf nu ook geen Illuminati noemen. hè? Wat? In de Cowboy Revolution. Nee. In de Revolution heeft het vanaf nu over de Jezus Witte. Ja. En misschien dat we zo meteen een droom boven ons hoofd krijgen. Ik ga straks nog iets. Ik moest straks nog een momentje naar huis, hoor. Ik zou no, je je het ook interesseren, maar geen ene flikker. Dit is het. Weet Ik je heb nog een trouw aan die en, lijkt, uh, naar een schietschijf. De naam Illuminati, dat hele genootschap. En je hebt ook de Nieuwe Orde, je hebt de Zionisten, je hebt de Rothschilds. Heel veel alternatieve media heeft het ook een over het Koningshuis, om dat nog even erin te trekken. Allemaal geen ene reden te zeggen. Ze zijn allemaal gecontroleerd. En zouden ze op die de, uh, kort zou je, en, en, die Bilderberg conferenties zouden ze zou contact hebben met Lord Clender? Nee, maar goed dat je dat even opbrengt. Bilderberg bijvoorbeeld is er een prima voorbeeld van. En wat ze nu doen, is mensen weer bakken. En om te voorkomen dat die mensen met z'n allen in een, een grote mars naar Rome lopen ja, ja. en naar de boel in de fik steken. Dus je, Bilderberg... je beter een kop van jut creëren. Ja, ja. Een publieke. Logisch ding om je rotte eieren en je tomaten naartoe te flikkeren. Het ouderwetse zich geeft mensen brood aan spelen. Juist. En daarom is het afgelopen jaar Bilderberg in één keer dat er een festival was, duizenden mensen stonden. Daarom heb je het afgelopen jaar Deming die, die, die, die in één keer naar buiten wel in het nieuws mag komen. Waar je in één keer denkt van hoezo mag dat in één keer in het nieuws komen. Ja. Ik vergete me een heel veel van die zaakjes. Iedere keer als ze misschien maar dreigt om iets recht in die Ezuurten te gaan. als ik, je hebt ook alternatieve media gehoord. Nu kwam er een kaaien, ka Manisch Matrixief, weet je wel. Uh, het was altijd de Zionisten, de Zionisten. En ik heb het ook al mee gedaan. Maar ge Manisch Matrixief heb ik ook zeker. Op want op, op, op, op, op op. Dat zijn is allemaal die koppen van Jut, de Zionisten, de, de, de, de monarchieën. Die worden allemaal nu, krijgen die Jimmy Savile's, de, de Elizabeth's. Dus zou je denken, is er, is er meer dreiging voor die Jezuïden aan het komen? Ze moeten steeds meer dingen erin pompen, dus ze staan op het moment van krekken zou je denken. Ze staan op het moment van, crackken, ze, ze op, het, moment van uh, het grote eindspel uitspreken. Ja, want de, de, de hoeveelheid afleidingen, scams die op dit moment allemaal plaatsvinden, dat is niet voor te stellen dat is op zo'n grote schaal vergeleken met bij 15, 20 jaar en, geleden. En weet je hoe dat komt? Zij werken volgens het uh, principe uh, van de, we spreken aan het beter woord, astrologie. Zij weten van uh, de invloed van de sterren, of, of, ik bedoel van de planeten, sorry, de maan en de zon. Ja. Zij weten van de cycles, weet je wel, ja. alles we de cycles. En de energie die daarmee gepakt heeft. Uh, William Dean Garner heeft dit ontdekt, omdat hij niet, zoals de meeste mensen, recent dingen gaan nazoeken. Nee, hij heeft een periode vanaf 1541 tot nu gepakt en heeft gekeken wat hun patronen waren. En ze werken in cycles. En hij is erachter gekomen dat die cycles, yeah. die uh, komen overeen met kosmische uh, celestial events, zeg maar, gebeurtenissen. Yeah. Dus uh, bijvoorbeeld, ik... mensen kunnen dat opzoeken, uh, bijvoorbeeld de World Trade Center, die is geopend op de dag dat Saturnus een bepaald sterrenbeeld introk, een, een transitie maakte. Yeah. En het, uh, tussen het instorten van het eerste gebouw en het tweede gebouw, was het einde van Saturnus in dat bepaalde uh, sterrenbeeld? Kwam die eruit? Ja. Precies op, de, op het exacte moment tussen de val van de twee torens in. Tussen twee grootsch vliegtuigen in. Zal je doen alles aan de hand, meestal? Van die cyclusen, van, van, van, dus van, van uh, gebeurtenissen in de. En dat is ook terug te, terug te, te, te vinden in, in andere de, uh, grote events, grote dingen die gebeurd zijn. Dat is niet alleen bij de Towers, dat werkt ja. met grote... Je hebt cycles en je hebt bijvoorbeeld: Amerika zit nu in dezelfde cycle als de Nazi-Duitsland. Kijk, dat verhaal ja. van de Weimar-republiek. Ja, ja. Dat is nu nog gang Amerika. Je hebt de 9-11 gehad, Rijksdag, Net, Homeland Net Security, Vaterland. Sec uh, angst, angst, angst, angst, angst spreken. Ja, Gestapo, de TSE. Ja. Uh, noem het dan maar op is het is zekere ja. Een op één kopie. Oba Obama, die constant zegt, Fox. Hey, folks. Hey, folks. Ja. Wat betekent folks? Ja. Volks. Volks, ja. Hey, volk. En ze heeft hij heel veel van die dingen. Nou, het is 1,5, het is fascisme. Dus, en dat, maar dat komt omdat het een cycle is. En die cycle noemen ze nu na. Ze hebben geleerd van de vorige cycle dat uh, met die Denmark veel, te, veel te, te weinig waard. Ja. Dus zo erg gaan ze dus niet laten crashen. Maar ze gaan het wel op, laten crashen. Binnen nu en een. Paar en daarmee, mee, mee dus uh, logische stap. En dan gewoon oorlog. Dat die nou een dreigen is? Nou, in, in ieder geval, ik denk niet dat de oorlog uitbreekt. Ik denk wel een, een, een grote dreiging van oorlog. Ik denk niet dat de oorlog gaat uitbreiden. En wat ze dan om terug te komen op die hoofdonderwerp, wat dan. Waarom, wat, is het, wat is de reden dat de zoiets het spel spelen zoals ze het nu spelen? Omdat Als ze zij, alles beheersen, dan hebben ze dit gecontroleerd. Omdat zij in opdracht werken van hun meesters. Hun meesters, zoals ik ze noem de krachten van de beperking, yeah. je kan ze allerlei levens opgeven. Archons, uh, dat is genoemd door de Gnosticie. Um, die hebben de touwtjes in de handen. Denken ze. Want uiteindelijk hebben wij de touwtjes in de handen natuurlijk. Wij hebben dit allemaal zo gepland. Dit, dit gebeurt allemaal met een reden en we creëren dit zelf. Dat ja, dat vooraf staan. Maar hun opdracht in dit geheel is om inderdaad zo meteen heel duizend te laten lijken, wat je nu in volop ziet gebeuren, gaat gebeuren. Dit zijn de voor- uh, ja, En de mensen worden op de, de wereld wordt depressiever. Ja, en de wereld gaat nog veel depressiever worden. Het gaat echt eruit zien als no way out. Ja. En op dat moment komt de rijk in de hand. Problem, reaction, solution. Kun jij jezelf Zo weg... De Jezus, dat is dus de Jezus Witte, dat En je de Kun je jezelf aan hen weggeven in ruil voor... ...verlossing, bevrijding, jezelf worden via een ander. Dan komt dat hele verhaal ja. dat ze jou uh, willen gaan oogsten. Ja. Dat is niet verder dat we gaan uitwijzen, dat moet mensen naar de site gaan en uh, Maar lezen. Maar ze, hun opdracht is inderdaad om het hier nu zo duister mogelijk te maken. Daarom zie je ook dat de achtelijke verhalen die wij hier in die uitgespeeld worden in de media... ...zonder dat er een zinnige vraag wordt gesteld, zonder dat er iemand logisch nadenkt. Even, daar heb je dit alles in en dan ik het laatste, want ik denk dat we zitten rond de anderhalf uur. Hmm. Ik, bedoel, en, uh, ik heb niet alles in Ik heb niet alles in Ik je, je hebt nog steeds. Ik heb het belangrijkste over wat. Wow, dat beloof ik. Want, er zijn dus mensen, jezuïten, die dus de touwtjes in handen hebben. Ja. Wie zijn dat, denk jij? Hoe worden die genoemd in onze maatschappij? Ik zal het antwoord geven: de aasbisschoppen en de bisschoppen. Ik wil niet zeggen dat ze er allemaal zijn. Yeah. Maar de aartsbisschoppen en de bisschoppen zijn degene die onze overheid, onze media, onze wat hebben wij allemaal in Nederland. Je hebt allemaal lokale stations. Yeah. Je? Ja, ja. je hebt overal namelijk bisschoppen zitten. Ja. Overal, hele ja. wereld. Ja. Dat hoorde ik. Ik ik weet er helemaal geen flikker van. Ik ken Simonis. Weet ja. je wel? Die is maar niet kardinaal. De paus is een aartsbisschop. Juist. De yes. The Black Pope. De Black Pope betekent niet negen. Black Pope betekent jezuïet. Het hoofd van de jezuïeten, de uh, superior generaal, yeah. dat is de Black Pope. En toevallig is dat onze grote vriend Franciscus. Wie is dat? Maar is de paus altijd automatisch een Black Pope? Of is het, of is nee, het... alleen als het een is. Dus dit is de eerste keer dat er een jezuïet zit, of sinds lange tijd. Yeah. Of misschien wel de eerste keer, dat maar dit is dus, uh, hij was uh, superior generaal. Nou, wat opvallend is aan Franciscus, is, is dat uh, in het verleden we wat meer pauzen hebben geprobeerd om de vaticaanse bank aan te pakken, en uh, de laatste was de pauze voor Johannes Paulus de, de tweede, dat was in het begin jaren 80. Ja. En uh, die heeft 23 dagen geloof ik volgehouden, of 40 dagen, weet ik wel, heel kort. Ja. Toen hadden ze hem al opgelegd. Ja. En Franciscus is eigenlijk dezelfde dingen een beetje aan het doen, en die wordt tot nog toe wat je, Franciscus is gewoon. Geen, geen het is dus het nieuwe beleid van de Jesuiten, omdat alles veel sneller gaat in deze tijd. Dat is hun. Uh, Al vooruit is over Pion, hè? Uh, Al Het is positief gesteld. Vorige week melden we aan het begin van de show dat het Vaticaan wetten opstelt tegen de pedofilie. Hm? Dus die Jesuiten zijn tegen de pedofilie. Ja, dat weet ik niet. <laughs> maar vandaag heeft Franciscus ook gezegd over Brazilië dat hij het volk steunt. Ja, dat hij achter het volk steunt. In ieder geval, de bischoppen en de aardbischoffen. Die worden overal neergezet. Dat zijn dus de mannen. Toen dacht ik nou eigenlijk, ja, eigenlijk, dat, dat kan dan wel, maar ik wil dan ook wel een soort van bewijs hebben. En ik wist niet hoe je het ook moest doen. Dus. Maar het kwam in op. Ga naar Google. En typ in. Aars, bischop, Nederland. Ja. En kijk wat je vindt. Achteraf bleek ik een typefout gemaakt te hebben. Ik had Aars, Wisschok, <lacht> Nederland. Ik <lacht> kwam ik wel achteraf achter. Toen kwam er bovenaan een naam te staan. Ik zal hem even voorbij komen. Jan Punt, Heet hij? Jan Punt. En hij is de bisschop van uh, het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ja. En dat was het eerste waar ik mijn traditie dus op klikte. Jos Punt. Jos Punt. En sinds 1993 of zo van, uh, ja. van... ah, is hij bisschop van Haarlem-Amsterdam. Ja. Dacht ik van, hij is geen haasbisschop ik denk, hij is niet de baas. Maar mijn intuïtie zijn we van, scroll even naar beneden, kijk wat wat, of er iets over hem beschreven staat. Wat heeft hij, waar heeft hij op school gezeten Met wie heeft hij geknikkerd. Ja. Heeft hij kijk graag? met wie hebben we te maken. Dus dan moet jij even voorlezen, want als het goed is dat hier nu een opleiding, hè? Opleiding, ja. Wil je dat even oplezen of daar staat? Dat hele stukje? Ja, het is nog niet zo lang toch, opleiding? Nee, het is niet zo lang. En dan, soms moeten we even heel hard lachen, of even heel raar, onze bek naar beneden trekken. ik ga nou als ombevangen onbevangen ja. voorlezen. Hoewel hij katholiek werd opgevoed, hield hij... ...katholieke geloof tijdens zijn universitaire studie-economie min of meer voor gezien... ...en verdiepte hij zich uitvoerig in de esoterie en de gnostie. Ja. Maar even, even, even houden. Katholiek, hè? Ja. Een bisschop bis, is katholiek. Ja, precies. Wat hebben katholieken gedaan in de middeleeuwen? Gnosten, een beetje allemaal vermoord. Alle Kataren afgeslagen, alle Kataren, Kataren afgeslagen. Laatst hebben we nog, de, de, de, van, je kunt in Nederland eten, iedere dag nog... Uh, ...genieten ja. van de, de afslag van de Kataren en de kastelen. Bij de Tour de Frans? Ja. En uh, esoterie, weet je wat het is? Esoterie, ja, de term zeg maar... Ja, dat is van alles wat gewoon niet zichtbaar is volgens mij. Ik weet nog niet precies. Alles wat je ongeveer niet hier ziet. Alles wat niet tastbaar is. Ja. Hè? En genoeg te zien. Gaat hoor. Oké. Okay. Dat is raar. Dat is op zijn op minst vreemd. Ja. Een... En hij was even uit de Ook raar. Ook sloot hij zich toen dat tijd aan bij de Rozenkruisers. Hey. Als je op Wikipedia link drukt hiervan, Rozenkruisers. Ja, heb ik ook wel gelezen voor je uh, De Rozenkruisers wa waren een 17e-eeuws uh, geheimgenootschap. De Rozenkruisers staan volgens mij een klein beetje geladen. Maar hij is er lid van geworden, hè? Ja, en er is een link inderdaad tussen de Rozenkruisers en de Tempeliers. Ja, dus de Rozenkruisers zijn Tempeliers. Ja. Dat weet ik zeker. Nou, ik weet er zeker dat het van handen was. Ja, in de golf of, of net eronder. Maar waarschijnlijk zijn ze inderdaad. Volgens mij zijn ze. Is het Vol dat? Want. want... Volgens mij zijn de tempeliers zijn overgegaan in de rozenkruisers Op een gegeven moment gingen de tempeliers die gingen weg. En de rozenkruisers geworden. Dat is mee te maken, ja. Oké. Okay. Hij las echter ook de Bijbel en allerlei andere christelijke geschriften. Dat zie je hem. Als Bisschop, bischop Bisschop worden Moet je ook de Bijbel lezen. Als je ja. de Bijbel niet wil lezen. Ja, had je al geweest dat hij Economie ja, dat is aan ja, Ja, zo het begin. Universitaire studie Economie. Ja. Die had hij vervolgens ingehouden. Ja. Uh, de, de Bijbel sprak hem op een gegeven moment meer aan. ...en deden hem besluiten terug te keren tot het katholieke geloof... ...en zich te laten opleiden tot priester... ...ten einde volledig voor het katholieke geloof werkzaam te kunnen zijn. Het is een man die, die alles, alles verkend heeft... Ja, en, ...en hij zegt, nee, is. mijn oude nestje... <laughs> ...was lekker warm. In 1973... ...behaalde hij het doctoraal examen economie... ...aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974... Hij ...zich bewust van zijn roeping... ...meldde hij zich ja, aan... Zijn je bewust, hè? ...bewust van zijn roeping, hij, hij, hij wist, maar dat hadden wel eerder. Als je priester wordt, dan ben je ook wel redelijk met je roepen bezig. Ja, van iemand die Gnostici uh, bestudeerd heeft. En als de toch werd... erachter komt, vrij snel dat het hele Godverhaal een beetje bullshit wordt. Terwijl als je eerlijk bent, als je, als je eerst in God gelooft en gaat, daarna ga je waarde hechten aan Gnostics, uh, geschriften. Dat is een totaal de andere kant. Ja, en dan, en dan ga je, kan je ook niet meer terug. Ik heb zelf een, een, een, een, een, een zwager die is opgevoed in een Revonest. En die, uh, die, die zegt dat het domste wat die gereformeerden en, en, en al die gelovigen allemaal doen is die sturen allemaal als ze kinderen hebben die goed kunnen leren. Dan sturen ze ze naar de theologische hogeschool. En mijn zwager die zegt, dat, die zegt uh, ik heb mijn hele leven lang heb ik, uh, volledig in God geloofd. Maar mijn hele familie deed dat. Hij kwam ook uit zo'n brevo-dorp En uh, hij zegt wat soms wat ze ooit gedaan hebben is dus naar de hogere theologische school sturen. Hij zegt want daar ging je echt studeren in die, in die geschriften. Hij ja. ja, toen kon ik maar één conclusie trekken. Ja. Dat reis je reist een ja. grote bullshit. Ja, precies. Ja. Dat is het. Dus als je eenmaal een het ja, leest en, en, en op ja, waarde schoot, ga je niet meer terug. Nee, precies. Dat is wel zo raar. Helemaal dat je dan nog gewoon een piss op gaat worden. Ja. Dat was toch nog heel aan. Ja, even kijken, want het is nog even in de kijken. Hij meldde zich aan bij het enige priesterseminarie dat Nederland destijds kende: het grootseminarie seminaire van ja. het bismarck Roermond. Ja punt uh, werd op 9 juni 1979 door Bischop Gijssen in de kathedrale kerk van Sint-Kristoffel in Roemond tot priester gewerkt. Daarna verbleef het punt twee jaar in Augsburg, waar hij de katholieke kerk bestudeerde. En hij is nog docent geweest op hetzelfde rol college. Maar hij wordt al priester, en daarna moet hij nog even de katholieke kerk bestuderen. Hij heeft daar ja, een, een proefschrift geschreven, lees ik. En dat heette uh, Die Idee der Menschenrechten. Hij is In Nederland heeft hij, heeft hij gestudeerd, het is een Nederlandse bisschop. Nou, in godsnaam heeft hij een Duits proefschrift. Maar goed, ik weet niet heel veel van een dus misschien dat dat normaal is, maar... Hij is professor uh, Summa Cum Laude, een dokter aan de theologie van de Universiteit van Augsburg. Oh, dat is natuurlijk een, een Duitse universiteit. Ja, dat is een Duitse. Dus, kortom, wat we concluderen hieruit is, dat, uh, dat mijn verhaal gewoon klopt. Hè? Heb je te maken met iemand die economie gaat studeren, Ja ergens in een geheime genoodschap komt? Nou, hij staat, meest... staat bij gewoon. Hij bij. staat bekend als een goed bankier. Als een... Hij komt daarbij, hij gaat Gemonstijk studeren, niet voor jou nul. Want wat ik net al zei, deze witte geloven niet in de God van de Bijbel. Deze witte weten en staan in contact met hetgene ja. dat wij niet kunnen zien. Wat Gemonstijk beschrijft als Arkons. En daarna in één keer besluiten terug te gaan naar de katholieke kerk, is het volledig zo echt een wijde dat hij ja, pauze En de katholieke kerk. Waar ze 500 jaar terug nog zou, uh, je zou uh, onthoofden, dan was je er nog wel goed vanaf. Als je dat deed, dan de je je begint hij terug hij teruggehaald, Maar dan ben je alleen, hij wordt meteen een priester gemaakt, hij wordt bischop. Hij zal straks, waarschijnlijk, hij is volgens mij nog. En je mag ook nog even zijn foto bekijken. Doe. vliezer, wat een fietseleuke, wat een enge crip. Dit is dus degene. Het. De, de, de, de, de, als, als, als Santa Claus, de kerstman, een euh, zwartgallige broer zou hebben gehad, ja. heette die Jos Punt. Jos Punt is gewoon degene, of misschien één van degene, maar ik verdenk... Hij is sinds 19, weet ik veel, 1990 of zo ergens, is hij dan echt uh, daadwerkelijk bischop van Haarlem Amsterdam geworden, 1993. Laat dat nou precies het moment zijn dat wij qua economie van een leuk hè, blowend links kikkerlandje af zijn gegreven naar een, een, een bijna failliet een land dat uh, vol stand staat. Ik zou mensen willen oproepen, als je, als je toevallig meer weet over Joss Punt, bijvoorbeeld naar andere verhalen als het Wikipedia verhalen of, mee dit door naar na, na onze na e-mailadres. E Micky, wat is dat? irradio.inibillerevolution.nl Dat is wel interessant om te kijken wat voor man, man hebben we hier te maken. En deze man, om nog even af te maken, staat onderaan het uh, Wikipedia dingetje wat mensen kunnen gaan opzoeken. Deze man is één keer op tv geweest. Ja. 2005. Waar? Bij, eh, volgens mij bij Kneveltje van de brink. <laughs> dacht ik. Volgens mij wel, als ik het goed wil houden heb, Kneveltje. Kan niet anders. En eh, toen heeft hij daar een betoog zitten houden over de Da Vinci code. En dat het bewezen was dat de Da Vinci code voor 90% bullcrap was. En daar maakte hij zich enorm druk over. En waarom weet niemand, maar ik weet waarom nu. Want onze vriend is wiet. Onze vriend is uh, Kruis uh, kruis. Onze vriend. Wat exposed in de provinciecode. Het geeft mensen een idee van er zijn geheime genootschappen. Ik zie nou te denken dat het voor mij Anders ander knevel ook een, een, een, een rozenkruis is. Want die heeft toch, hebben we laatst nog in de show over gehad. Eentje... Die, die heeft eerst op een gegeven moment gesteld, laatst dat we een helemaal op hebben over. Dat hij stelde dat hij weliswaar in Jezus geloofde, maar ja. niet in het feit dat de Bijbel zegt dat de God dat de, de aarde in zeven daar. Dat is ook een vrij en Deze gosthosie. gast, deze gast, trouwens, heet die minister Timmermans toen? Timmermans, ja. CDA? Ja. Ik ging verder zoeken wat deze man allemaal lid van was, want die zijn allemaal lid weer van allemaal, allemaal vage... Allemaal rare of noem je dat. Weet ik veel. Allemaal Ach, shit. Huh? Mag zo. Ja. Dit is een peinje. <laughs> ja, dat was een verhaal. oh uh, is gewoon, hè. Je hebt dus het Bistom Gent. Zeg maar. En die hebben allemaal rare clubjes allemaal daar. Ja, ze zitten ook altijd in, in, in, in, in gasten zit nou, in rare loopt, studentenclubs. Wat doet uh, meneer Timmermans daar als uh, hoofd? Of als, als erelid van zo'n raar clubje waar ook deze man uh, erelid is? En nog een paar rare, vage priesters. Uh, allemaal priesters en bischoppen en kardinaaltjes en uh, Timmermans. Maar nou, goed, uh, <laughs> dat soort dingen vallen mij dan op als ik dat ga opzoeken? Ja, we hebben sowieso een paar, als je erover een paar uh, geloofsfrieks in ons kabinet zitten. Want je, ik heb er wel gestemd voor nog. Uh, die Marianne Tima van uh, de Partij voor de Dieren. Ja. Dat is een, een laatste dag Adventist. Dat is ook zo'n raar, dat zijn de Mormonenbosmaïeën. Ja, Weet je het werkt? Namelijk, Jezuïeten bovenaan. Uh, en al, alle religies op de wereld zijn gebaseerd op astrologie. Het gaat allemaal over de omgang met de cyclus van de zon. En, uh, of, dus als jij een eerste dag Adventist bent, val jij niet direct waarschijnlijk onder de jezuïten, maar twee stappen lager in een, een rare club. En die krijgen hun stalboys dus weer van boven en, en uh, gecontroleerde oppositie. Partij van de, weet je wel, mensen die kunnen niet meer tegen dat dieren zo behandeld worden. Wat doen we? We maken een dierenpartij. Maar als het daadwerkelijk op aankomt, als de walvissen in gevaar zijn, als de dingen echt in gevaar zijn... Gebeurt er niks. gebeuren Het niks. Goed, zo. Waar is Greenpeace? Waar is de partij? Over, over walvissen gesproken. Ik vind, je kunt nou wel... Nederland heeft sinds vorige week, ik heb het gelezen op de website, een nieuw protocol van gevallen en walvis aan spoelen. Mick, onze overheid heeft nu geleerd van, van maak de maakte fouten. Nee, ik een doorstreken naar de kant. Nee. Er is nu een, een protocol opgezet, want je had laatst had je uh, walvis Johannes, ken je nog? Potvis Johannes, die, die, die, die, die lag op het strand ergens in, god mag weten, maar weet ik maar ik weet niet waar hij lag. Ergens waar, waar het strand is, dus we gaan in het westen van Nederland. Ja. Niet in Limburg, daar. nee, dat is een strand. Uh, die lag daar op de dingen, en de ze hem terug slepen, maar dat kon hij maar niet. En toen waren er al een paar mensen die zeiden: van joh, schiet hem maar gewoon een kogel door zijn kop. hè? Huh? hij ligt hier, hij ging hier van niks. Dat is niet goed. En toen zei allemaal: dierorganisaties die kwamen, en die zeiden van nee, nee, nee, je nee, heet Johannes. Een walvis, hè. Maar er was zo'n boer die ergens in zo'n zangprogramma, en er klomp er een klompel weet voor dans en had hem een naam gegeven. En die gingen hem dan dus diervriendelijk gingen ze hem, uh, begeleiden, proberen hem terug te slepen. Ja. Maar dat ging niet, weet je wel. Ja. En, en toen heeft Johannes heeft dus, dus een doodstrijd gehad van, van een paar weken, twee weken gelopen, of zo, op dat strand. Waar je steeds zwakker werd en, en, en zo'n piepgeluidjes die die, die die kon je bij de snapper op de hoek al niet meer horen, zo, zo, zo, zo slap was hij. <lacht> maar nu hebben ze wel een protocol, dat, dat, dat in principe moet proberen om zo'n bal voor dat terug te slepen. Maar als er uiteindelijk naar allerlei dingen niet gaat, dan moet er of je moet letterlijk zelf in een officieel document of je moet op een kogel recht tussen zijn ogen schieten. Maar in het mag je hem ook op, opblazen gewoon op <laughs> om ja, het bus Ja, dan moet het wel officieel, want dan moeten moet de, de, de, de explosieve opruimingsdiensten bijgehaald worden van Defensie. Maar dat is ze voor met TNT. <laughs> en hij overal de slaan walvig zwaarmaat er hieruit aan. Wat uh, een uh. mad world. Dat is een sick world. <laughs> maar ja, dat eigenlijk dus. Ik weet niet of ik nog, uh, ik heb er veel meer informatie gehoord, maar misschien heb ik nog een keer een artikel zijn gaan wijken. Nou maar... ja, ja het is in, ik vind wel het is wel is op zoeken bijvoorbeeld, die die jongs Maar ik ben wel een beetje, ik, van tevoren had je, was je heel trots dat je mij de onderwerpen niet vertelde hoor. Hmm. Maar ergens voel ik me wel getrikt. Omdat als nou, dit allemaal wel, waar ik niet het, waarheid is, hmm. dat betekent dan dus dat iedereen die Nieuws tegen die Jezuïeten naar buiten brengt, die wordt coach gesteld. Ja. En ik geloof dat de afgelopen anderhalf, twee uur van ons <lacht> nog nee, aanleiding geven tot een. Uh... Ja, hij staat nou nog in je YouTube, dus ik kan het straks nog wel een stuk redelijk veilig naar huis rijden. Maar morgenochtend, <lacht> ik moet ook gewoon naar mijn werk. Ja, ik heb het dikke met te scheiden. Ik ben morgen vrij. Want ik vind gewoon te laag naar buiten. Oh, absoluut, 100%. Ja, we, uh, aan bange mensen hebben we als de... Gewoon mensen gewoon bewust hiervan worden. En, en ik, als, je, als je het niet eens bent met ons, we gaan ik een loze oproep, als je het nou niet eens bent, als je nou vindt dat wij de afgelopen paar uur echt uit onze nek hebben lopen lullen, als je vindt dat de Jesuiten de beste organisatie zijn die de mensheid ooit gehad heeft, laat het ons dan eens weten. Breng ons maar op andere gedachten. En dat kan, dat kan ja. met een audioclip, je kunt ook iets geschreven in, in, in ja, de vloer. En, uh, mensen mogen ook eens een keer onderzoek doen naar andere dingen, zoals bijvoorbeeld 15 april. Abraham Lincoln ja. werd vermoord op vijf, of ging dood op 15 april. De Titanic in 1912 ja. is zogenaamd gezonken, of is gezonken, maar met een reden. 15 april. Is dat? Ja. Uh, de Boston bombings. Ja. 15, 15 april. april. Alle keren dat er, dat er kardinalen, nieuwe kardinalen gecreëerd worden, 15 april. Ik heb er een documentje van. 15 april. Misschien nog even als kleine afstand. Ja, gelukkig jij heb even wat dingetjes eruit opgepakt. Ik heb een document van gemaakt. Nou, ik vond het heel erg opvallend. En 15 april is namelijk. vanuit uh, het Romeinse. Het is al ja, begonnen. Ja, dat maar ik even even kijken. Dat zal ik even verder vertellen. Maar 15 april is uh, de vereering van Gaia. Dat is al begonnen in, de, in Egypte. toen heette het anders. In, de, in het oude Romeinse Rijk gingen ze Gaia vereren. En dat was dan hoe de, de rest van de aarde. Ja. ja, hetzelfde wat het nieuwe age nu ook het noemt hè? met Gaia, via ja. die 4D naam Gaia, ja, ja. waar je wat om kotsen. Dat is dus een Romeinse, en het gaat wel terug naar, natuurlijk naar veel eerder, godin van de aarde. Waar dus, en in, als je het op gaat zoeken op wikipedia staat er dat ze dan uh, uh, runderen gingen uh, offeren, ja. op een of andere manier. Maar dat is dus een slechte dame kinderen. Bullshit, want waarschijnlijk was gewoon elk jaar het grote feest op 15 april. Uh, hoe was iets iets te noemen? Kun je er daarmee mee eens komen? Dat nou, deze altijd op 15 april en uh, Jezuiten staan er ook van aan. In oude Rome werden we voor Dicidia gevierd, de eer van Gaia. Oh. Kijk, heel bizar. Die, die hele kerk is gefascineerd door bovenaan staat het echt. Op ja, een, in vijf gegende jaartallen werden de nieuwe uh, kardinalen gecreëerd. Aangesteld, gecreëerd ja, allemaal op 15 april. Nou zoek daar iets op 15 Dat 15 heeft april. allemaal met astrologie te maken, dat is hoe ze dus... Al die dingen plannen. Want april valt in het sterrenbeeld Ram. Ram is offer, schaap. Moet je maar eens opzoeken. Al die feesten, paas, noem alle die hup-pup nou op. Nou, oh, er staat paas in 617, 618, 619. Oh, rond die tijd. Ik heb nog een santos clipje, maar ik weet niet lang we al bezig zijn. Ja, we hebben aardig een drie Ik zal het santos clipje, misschien nog als eind erin gooien. Ga ik even inleiden. Santos Bonacci. En ze ook even kunnen kijken. Met sommige van zijn conclusies ben ik het overigens niet eens hoor. Maar zijn onderzoek naar uh, astrologie en hoe alle religies, alles, en hij heeft voornamelijk het Christendom gestudeerd, ja. uh, draaien allemaal om de cyclus van de zon. Ja. En uh, er is onderzoek gedaan, onder andere. Uh, je hebt de Hebreeuwse kalender, die is anders. Ja, klopt, die levert een heel ander jaar van Ja, in ieder geval. Je hebt uh, acht of negen Bijbelse evenementen. Dan hebben over Genesis en de Bijbel. Ik weet niet wel die boeken heten. Van al die heb mensen eens onderzocht. dat onder andere Mozes, die de Rode Zee uh, splitste of zo. Dat is op dezelfde dag als dat Jezus terug op aarde kwam. Uh, die resurrection. Ja. Als dat Mozes met de Joden uh, vanuit Egypte. Net, net op die dag bereikten ze uh, Jeruzalem, denk ik? Ja, dan gingen ze veertig jaar door zijn helemaal net ja. diezelfde ook we ja, Op diezelfde dag heeft Met van mij, Op diezelfde dag heeft Mozes nog allerlei dingen voor God ontvangen. Allemaal op die dag. Acht of negen dingen. Ja. En uh, dan heeft... Santos verteld de anderen over wat de kans daarop is. Dat het allemaal zulke dingen op één dag uh, doen ja. staan. En het is wel eigenlijk vier minuten lang een clip van... Um, in vier minuten tijd... Ontkracht hij het hele keer Nou, dat is de moeite waard. Dat is wel even leuk om, uh, om mee af te schrijven, zo denk uh, ik. Ga je nog iets te melden mensen? Misschien gaan we ze dan naar een andere Nee, uh, er is geen, uh, geen, uh, geen uh, quiz deze week. Jullie kunnen allemaal... Oké. hei op. Niemand krijgt gewoon een minuut. Ik ga eens even sandels van een geluid. Ja. Er zijn zeven always altijd in scripture. There are always seven layers in Scripture. And uh, so the the astronomical, which is astrotheology, is what I'm doing. But I'm showing that really uh, when you are cross-disciplinary and you can cross easily rather than being, you know, an expert in one thing or, ooh, look at this, I've got all my degrees in this, you know, or, or just someone who just... Is biased with just one discipline and, and cannot do anything else. Um, well, then you can't see it. You know, you won't be able to see that it is that they are all one. Astrology is astrotheology is theology, and that is what I uh, endeavour to establish, as many others have. I'm just adding to, to their work, really, and hopefully I will, you know, be able to accomplish and fully achieve this work, which seems to go somehow um, unappreciated in yeah. this world, somehow. You know, it goes, falls on deaf ears. But there have been many, many great, great people in the past who have exposed that uh, the system of secretism, that it is there. And even churchgoers cannot deny. I mean, when I was speaking about the, the holy dates and all the things that happen on Nice Hand 17, I ripped that off a uh, Christian website. That, and <laughs> and, and the, they said in that in that website, they're praising God for all these coincidences and they're saying the odds of just two of these events all happening on the same day of the Hebrew year are one in one thousand. The odds of just two of these events. <laughs> uh, the odds of all events all happening yeah. on the same day of the Hebrew year are one in 783 quadrillion. <laughs> or, no, no, sorry. Uh, let me finish this number, please, people. Uh, 783 quadrillion, 864 trillion, 876 billion. 960 million, that's the odds of all of those eight events Noah's Ark landing on Nisan 17, the Messiah being resurrected on Nicene 17, etc. etc. <laughs> I think I mentioned about eight or nine things. That's the odds, that's the figure of it, right? Okay, so, so we'd so like be reasonable and you say, uh, right? maybe something else, else is going on here, maybe it is dealing with. The one and only gospel that there is, and that is the gospel of the ecliptic. And the churches carry the symbol of this science on their very buildings, the Holy Cross. Everywhere on Christian churches you will see the cross. And the cross is just nothing other than the equinox and the solstice, the tree of life and the tree of knowledge, Crisscrossing each other as the sun goes round and round and round and round and round and brings us good tidings year in, year out and rises as our Saviour is supposed to. Look, every eye shall see him and he shall rise and he shall come, come and return in the same manner as he departed. Yes, as he departs on the horizon, wait for the morning and he will rise again exactly the same in the east. Our Lord rises. You see, so once we understand all this, um, we might stop killing each other for being of the wrong denomination. I think might be a good thing. That's absolutely amazing. I've never heard it broken down like this. Um, let me ask you this: We have. No. That was that a nice bonus fragment? Yeah, zeker. And, yeah, And this way. is not to be on the internet. What the, the show here from Truth Frequency Radio? Yeah. Die komt nog uit en ik heb als member daarvan, mocht ik al het Hebben ze dit Santos ding gegeven. Ah, dat is cool. Ik kwam eigenlijk vorige week al draaien en dan was hij nog eerder. Ja, hij past misschien nu beter in het verhaal van hoe de Jezuïeten de wereld de, uh, Hoe ze de, uh, events plannen, hoe ze oorlogen plannen, hoe ze uh, cycles van uh, recessie, depressie, noemt uh, economische groei. Alles is Alles astrologie. Is maar dan ja. niet astrologie zoals wij in de privé lezen. Dan, uh, en heb mijn ik mijn mee gewerkt die, die, die moest, in een bakje, moest die uh, tekstjes pakken en uh, mijn vlekken. Ja precies, maar astrologie zoals het vroeger was. Ik heb een, keer een astrologie en die had ook niks mee, want ik alleen maar gewoon astrologie kende. En toen uh, gaf door die gaf me dat boek over, over astrologie van je geboortedata. Ja. En toen werd er nog zo in gingen als wat, want ik, ik, ik dacht ik heb niks met astrologie, het is wel een bullshit. En dan krijg je een beschrijving, of, kijk op welke dag je geboren bent, en dan lees je de beschrijving van wat voor persoon je zou moeten zijn. En ik heb nog nooit zo met mijn bek open gezeten, omdat er precies al mensen wel goede, maar dat is makkelijk. Je goede eigenschappen van je beschrijven is makkelijk, Want ja, zolang ze maar iets vriendelijks schrijven, ben je al gauw gaan nergens geloven dat het waar is. Ja, precies. Maar ook al mijn slechte eigenschappen die ik heb, die beschreven ze tot op de millimeter bijna. En dat klopt allemaal. Daar, daar, daar zit veel meer in dan dat ik altijd aangenomen heb. Ja, dat had ik ook. Ik ken ook, de privé en de chat en de, weet ik wat andere, de Veronica bullshit vaaltjes ja, ah. Allemaal een beetje belachelijk gemaakt. Ja, maar dat is inderdaad ook zo en, en, en ja. alles wordt dus zo gepland omdat wij dan meegaan ook in die energieën en cycles en dingen. Alleen wij zien het niet omdat we allemaal gefocust zijn op, het, op de afleiding, op het... Snowjob. Op, ja, en niet 500 jaar terugkomen. Ja. ja, wij kijken de snow op dan anders, weet je wel. Ja, ik moet altijd weer altijd onderweg naar het nieuwste afleidingtje, ja. niet te lang nadenken over de oude, want dan merk je dat het scrap is. Ja precies. Vergeten. Maar goed. Ik denk dat we, ik denk dat we ja, dat een afgelopen show. We gaan de mensen weer tracteren op een speciale eindje. Doen. Omdat alle ellende in de wereld. En leven deze gasten nog, jongens? Of... Nee, dit is Ben McGuire. Dit was de enige artiest, volgens mij. Die is al een tijdje geleden overleden in zijn auto. Het Dus gewoon downloaden. Downloaden, die hij weer. Hij gaat er geen honden aan verdienen. Alleen maar platenmaatschappij. Dus zo illegaal mogelijk als het kan, bij, nieuwsgroepen, pak hem ergens vandaan. Gewoon oh, ja. Dat is goed nummer, zo, Dat is een gave dat Ja, yeah, ik vind muziek met de harmonica'tjes voelen. Dat is cool. Geef een bepaalde sfeer. Ja. Yeah. Dat vind ik wel met Bob Dylan ook. Yeah. Yeah. Ja, die Hoe yeah. springt hij is ook wel goed, maar ik weet een wel. Janken Dat is een kikker. River yeah. has ah, is tell me ik ga voor de eerste keer luisteren, er is er echt geen kans dat ik dit helemaal goed gaat horen in onze show. Ik dus ben verplicht om lichaam te downloaden, want wij lullen hier echt zo erg doorheen. Ja. Nou? Oh hier komt ie? Ik hoort ja, dat was een klein boer, hij uh, had al die uh, was een heik. Ja, uh, mensen kunnen nog steeds doneren natuurlijk, hè. we kunnen ja, dat nog betere kwaliteit opnemen. Ja, kan. jullie hebben vandaag de, de gezien dat een simpel microfoontje al wel in doet. Nou, als we een mixer mixen... Uh, misschien zou het wel heel kut opgenomen, ik weet het wel nog niet. Misschien wel de grootste kratie. Het Klink, klinkt ik wel heel kloter. jan ik heb jou heel dat gehad Ja, ik heb wel het gevoel gehad dat het wel Ons ah, eigenlijk wel. Ja, ik is luister. En dan krijgen we weer klachten van YouTube. Auteursrechten. Ja, dat is het liedje. Gaan we als we, als we uitduren, dat is van, uh... ga, we hadden heel hard doorheen. Dat is een van mij. We hebben auteursrechten. Van wie gaan ze? Gosh, dat is de auto. We hebben een gelijen, die, die, die maakt niet meer mee dat de wereld in elkaar stort. Hij, hij is alleen in elkaar stort. Hij is redelijk. Toen zei, ik heb al een keer een kipje van gezien. En toen was hij zoiets, ik weet niet, toen was hij zijn ouders de nacht. Zo, hij zou ergens in de jaren 60 opgenomen zijn. Dat klinkt hij gewoon een beetje. Ja, dat is een beetje uh, ja. Protestantie... Ja, ja, is een zo'n protestzong. Ja, dat is een protestzong. Het heeft een Dylan. Ik denk dat hij in de tijd niet Dylan is dat hij toen al oud was. En Dylan is nou hm. oud. Als mensen van de helft zitten, dan moet je niet naar Polen te laten Ja, omdat je de interesse weg ja, in oude muziek hebt. Hoe kan je dat anders zeggen? Maar mijn gevolgen. Maar, maar, maar ik vind niet dat jullie krijgen zo aan luisteren. Om dat nummer na afloop te horen, dus, je, dus we geven een teaser, maar je moet zelf nog een keer actief iets illegaals doen, dus en downloaden, om het te krijgen. En we hopen maar dat we de volgende week weer zijn. Als we er niet zijn, denken we niet van oh ze zullen wel vakantie hebben. Nee, we hebben volgende week geen vakantie. We hebben geen vakantie, dan zijn we ah. waarschijnlijk uh, gekidnapt. Ja, we zijn in Jemen. Jemen. Ja, hebben anders. Je kunt misschien wel bedoel, een exclusief interview doen. Ja, gewoon een rare. Ja, een katholiek dingetje in Roemen. Weet je daar gek waar? Ja, die spiegel? Jullie spiegel. Jullie spiegel. Als je er trouwens iemand die ei heet, dan is het Jullie spiegel ei. Hahaha. Ja, dat komt snel.